schilders en meer. Bouw met ons mee en ontdek jouw mogelijkheden op werken bij Koop nu het extra dikke Linda Meiden winterboek in de winkel of bestel hem online. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Goedemorgen, het is precies zes uur tijd voor het 50 nieuws... en dat krijg je van Mart Gol. Goedemorgen, in België is een Nederlandse auto doorzocht... omdat er mogelijk explosieven in lagen. Bomexperts hebben volgens Vlaamse media ook een vermoedelijk explosief meegenomen. De politie heeft twee inzittenden opgepakt... en het zou allemaal te maken hebben met een onderzoek naar drugscriminelen.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 Het is onrustig geweest. Op het station van Emmen... een groep asielzoekers liep daar op de rails. Agenten moesten volgens RTV Drenthe en wapenstok gebruiken. Eén asielzoeker is opgepakt. Kadisha Ariep verdwijnt na 24 jaar stilletjes uit de Tweede Kamer. Zonder afscheid. Ze vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag... maar ze schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet persoonlijk gedag zeggen. De Braziliaanse president Bolsonaro reageert vandaag op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Bolsonaro verloor van oud-president Lula, die dus weer aan de macht komt. Bolsonaro zei eerder dat hij een verlies niet accepteert. En NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteurs. En ook worden volgens de Volkskrant in de avonduren beveiligers ingehuurd... zodat er minder conducteurs nodig zijn op de trein. NS laat op dit moment minder treinen rijden omdat er een grote tekort is aan personeel. Het 538 weer, veel wind vandaag, misschien een bui en een gaat of 16 weer op weer.nl.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Argos Tankstations Denken op zijn Holland. Goedemorgen Heer het goede lijve, jongens. Goedemorgen Wiet en Klaas. and class. Nee, nog goedemorgen. Het is drie minuten over zes... op de dinsdagochtend, 1 november. Ja, ja dan wordt het echt een najaar, hè? Als ja, dan toch dan... is er nog wel een beetje een warm windje buiten. Ja, het Want het raar. waait wel hard. Ik dacht, toen ik in het bed lag, dacht ik... Oeh, het herfst is begonnen. Dan kwam ik buiten, oh, een soort nou, Toch weer warm, toch weer warm. Ja. Ja, ja, ja. Maar het waait wel flink, hoor. Met die bladeren ook allemaal. Het ja. ligt allemaal los. Gisteren ook die tak, hoe ze dat doen, vind ik zo mooi. Dat hier ook in Hilversum, als je weg die bladeren, die moeten natuurlijk allemaal opgezogen worden. Ja, ik heb op, ja, ja. En dan heb je dus heb je drie man die blazen het blad. Vooruit. En dan heb je daarvoor nog een karretje rij met een soort grote stofzuiger. Ja. Dus één iemand die al het blad opblaast. Maar dat lijkt me zo. Uh, ja, hoe zeg je dat nou? Ja, dankbaar werk is het niet. Het lijkt me zo mooi werk, omdat je meteen van het resultaat ziet. Zeg maar. Want die hele straat is mooi schoon ja. daar, jongen. Dat lijkt me heerlijk om te doen. En ieder jaar, ieder jaar komt het terug. Dus het is natuurlijk een, een fantastische job, natuurlijk. Het blijft, het blijft vallen elk ja. jaar. Maar zijn die mensen, doen het alleen maar dit jaar, denk je? Of, nee, of het... ja, de ervaring nemen ze mee naar volgend jaar, natuurlijk. Ja, en, de, en in de zomer hebben ze een strandtent. Ja, ja dat is, ja, is een Het mooie is ook in, in Hilversum. Hilversum is een soort bladblazer city, eigenlijk ook, hè? Ja. Deelbomen. en dat en, en heel ze ook televisie City. ja dus ik kwam gisteren uh, na de uitzending kwam ik buiten stond een uh, camerateam hier ja oh, die doen opnames dus, en zo gaat het hier de, de hele dag door uh, er staan allemaal camerateams hier en heel veel opnames ja. te maken <laughs> En die haten bladblazers. Omdat je altijd aan het geluid hebt. Dus die oh, geluidsjongen, ja, ik moest ja. zo hard lachen. Die zat zo zacherijnig naar mij te kijken. En ik moest... Ja, ik heb hem wel een beetje uitgelachen. <lacht> <lacht> moet hij weer eens zo'n bladblazer? Kan je even stoppen voor vijf minuten? Want we gaan een opname zijn hem. Ja, beetje. en die bladblazers zijn er ook helemaal klaar mee. En die denken, ja, dag. Rot is even op, want ja, ja, ja, een ja, met precies. je televisieopname. Ja, die ging ook gewoon door, hè? Ja. Ja. Ja. ja, dan weet je dus dat je dat op de achtergrond hoort, hè? Bij het NOS-journaal. Ja. Ja. Ja, wat wordt het weer vandaag, jongens? Weet jij het klaar, of niet? Ja, volgens mij... Oh, dat weet ik eigenlijk niet wat het weer wordt. Ik heb een weerberichtje. Je hebt wel weerberichtje. Ik heb weerberichtje. Veel winst vandaag misschien erbij. En het gaat op 16. De 538-hoogd, het Wietse en Klaas hier. Mart is er ook bij. Dear Lewis hoor je nu. How do I say goodbye? There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I feel the worst.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 waste Cause you fucked me up in 30 days I practiced all the words I'd scream If I cross your ugly ass one day van Ernie via de app van 53. Dat vond ik ook leuk, ja. Hé, hey, Wietse Klaas, Dean Lewis. die is een Brabande. How do I say goodbye? Houdoe, houdoe. Ja, heel leuk. <laughs> het is bijna kwart over zes op dinsdagochtend. Wat brengt de dag ons meer? Dat horen we van Martgold natuurlijk. Goedemorgen, het is ja, 1 november, ook wel Movember genoemd. Een maand waarin aandacht wordt gevraagd voor prostaatkanker en teelbalkanker. Het idee is je snor te laten staan, je moustache en daarom dus Movember. Ik heb al een beetje een snor. Kan je die dan nog meer laten staan? Goeie, als je dat echt doet, ja, dan krijg wordt... je echt, echt, echt zo'n moustache met, zo, met van die puntjes draaien zo en dan draai gene, Zo'n generale snor, denk ik. Echt zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. Als je de rest dan van je baardje iets meer korter trimt, ja. dan laat je de rest zo staan. Dan wordt het nog heel stel word je bijna Italiaan, denk ik. Het ja, dat is mooi, maar je moet... O, Italiaan niet, denk ik. Je kan er ja? heel veel gedoe mee veroorzaken. Ik heb wel eens op vakantie zo mijn snor laten staan. Dat was natuurlijk gewoon alleen maar bij een gezin. Dus dat vond ik dan grappig. En dan ja. de rest wegscheren. En dan zo'n dikke snor boven mijn lip. En ja. dan moesten we daarna, hadden we dan foto's maken voor een of andere actie. Dat was dan hier met je rekening of zo. Ja. Dus stuur ik nog even een, een selfie naar de, naar de, naar de leidinggever. Die je van nou zin in en volgende week weer een fotoshoot. Maar het was het even stil. En dan kort daarna komt het toch appje. En uh, wat ga je met die snor doen? Oh, ja, ja, ja, ja. Dat ze dan toch een maar, beetje... Maar nu is het voor een raken. goed doel. Nu zou je het kunnen doen. Ja, nou ja, ja. ja ik ja, kijk meer jou aan, Klaas. Zo'n generaal snor. Dat zou ik wel echt mooi vinden als je dat doet. Ik ga er even van nadenken. <laughs> ah, ik vind het wel belangrijk inderdaad dat we even ja. allemaal controleren. Maar hoe kan je het allemaal controleren? Ook weer al die... Uh... Volgens nee, dus ja. mij moet je voelen. voelen. voelen. En, althans, ja, je bij, je, bij je dan? prostaat wordt dat lastig. Ja. Maar uh, bij tilbal in ieder geval, je ballen wel even... Ja, of er ja. geen verdikking of, ja, shit, of zo. Ja, verdikking. Ja, ik vind het ja. altijd... Ja, ja dat het is ja. natuurlijk heel lastig. Ja, en, ja, ik ik en, denk altijd, bij elk ding, oh, nog iets? Ik ben dan een beetje hypochondries. Mm. Hypo maar ze zeggen ook altijd, dat is natuurlijk eigenlijk het meest lastige eraan. Dat kanker ook niet met pijn komt bijvoorbeeld, hè? Nee. Dus dat, dat voel je eigenlijk niet. En dan ja. ben ik helemaal, uh, word ik helemaal... Ja, dan, kun, dan kun je eigenlijk, moet je eigenlijk weer in gerust stellen als begonnen Want ja, je voelt het, voelt voelt het niet, en niet. Dat pijntje wat je dan hebt, ja. Ja, oh, ja. Dat is waarschijnlijk niet zijn. We gaan helaas ook niet naar een iets vrolijker onderwerp. Oh, want oh. kanker, daar gaat het ook over bij het staatsbezoek... van de koning en koningin aan Griekenland vandaag. dag twee. Um, Willem-Alexander en Maxima gaan onder meer naar een uh, kinderziekenhuis... dat samenwerkt met het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Aha. Ah, ja. Prinses Maxima, daar gaan wij natuurlijk een uh, fantastische actie mee doen. Missie 535 staat volledig in het teken van, uh, van het uh, Maxima. Daar zijn we afgelopen vrijdag ook geweest... Dus we zijn ons al een beetje aan het inlezen. Want ja, straks moeten we natuurlijk uitgebreid ook aan jou kunnen vertellen... waar we het geld voor inzamelen. Hou vooral 508 in de gaten, 508.nl, want we zullen snel meer bekendmaken over hoe we de week voor kerst in gaan richten... om zoveel mogelijk geld op te halen. En ook voetbal vandaag. Groepsfase, Champions League. Ajax speelt vanavond uit tegen de Rangers oh, ja, van Giovanni waar. van Bronckhorst. Zonder stond niet in je de agenda, denk ik. Nee, van... ik ja, heb... ja. oh ja, dat is waar. Champions League zelf lukt niet meer voor Ajax. Maar Europa League nog wel. Ajax-trainer Schreuder wil de Rangers wel gewoon gaan verslaan, zegt hij. Bij de NOS. Je wilt iedere wedstrijd winnen. Daar gaat het om. Dan kunnen we in ieder geval nog om dusdanig meer afsluiten. dat we in ieder geval de Europa League hebben. En Van Bronkorst zegt dit over de wedstrijd. We moeten er wel 90 minuten staan. omdat het natuurlijk ook een team is. Waar, waar je gewoon top moet zijn op de avond. Maar ik denk dat we zeker een kans ja. maken op een goed resultaat. Dat denk ik ook. Ja. Echt zo? Nee. Ja. Eerder is Ajax gewonnen van de Rangers. Ja, ja dat, dat was fantastisch. Dat was de eerste wedstrijd. Ja. Dat, was, ik, ik, ik, ik dat stond. was nog in de Champions League. Ja, dat is ja. in de Champions League. Het ja, is ook ja. nog steeds Champions League. Maar dit is de laatste wedstrijd. De eerste wedstrijd. in het was. Ik, we keken en het was, ik dacht, nou, we worden wereldkampioen. Ja. Weet je, echt dat ja. gevoel. Ja. Maar dat ging redelijk snel weg, dat gevoel. Maar ja, aan, ik, dit zouden we wel moeten kunnen winnen. En dan zitten we in de Europa League. Ook leuk. Ja. Minder ook. leuk. Ja. ja, ook leuk. Plaats hier uw enthousiasme. Ook, ook leuk. Ja, ik kan niet meer zo even... Nee. Ik ben even... Ja. Ik snap het, je bent een beetje Ajax-moe. Ja, en nee, nu aankomende zondag komt ook nog Ajax-PSV. Ja. Nou, hou ik ook wel ja, mijn hart voor vast. Ja. En dan moet je nog over die snor nadenken. Dan ja, oh, over die nadenken. Ja. Dat gewoon even niet zo goed met me gewoon. Iataren weer weg. I nou, dat vind ik ja. prima. Dat vind ik prima. Ik had het alleen maar weten geworden. jongen, wat een klaploper. <laughs> ja, echt een klaploper. Nou <laughs> ja, goed, voor de mensen die het voetbal niet volgen... er was een gure speler van Ajax... die weer terug gaat naar zijn originele club. Ja, eigenlijk. Ja, lekker dan, terug. Doei, doei. Lekker in Engeland, ja. 5 3 8 dat Wietzwe Klaas hier, met nu is. Got to baby got love got love a clown, only thinking about themself alone, no Listen, me Mickey, now baby, tell me how all me sound, run away, them little boy, they will lose a brown me alone, I'll make you start for moan and groan, come here and you're lost, strong like a stone, girl, cause I'm If they set you free Some boy just want for hide you That's why me you are Latin Girl I'm not petting Ready for make you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 I'ma we'll sing your song together. I'ma we'll sing your song together. I'ma we'll sing your song together. We'll I'ma sing, we'll sing your song together. Your story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain.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 Derbert Kennedy en Bennett Days bij Radio 538. Straks half zeven natuurlijk het nieuws met Mart. Wat zit erin, Mart? Gedoe in de studio van Jinek. Publiek zet de boel op stelten. hè? Jongen, jongen, jongen. Wat een slapgauw zeg. Ja, wat is daar gebeurd? Hoor je zelf? <laughs> Dat horen we normaal alleen na afloop van dit programma. Dat <laughs> jongen, jongen, wat een slap hoers.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 Ja, het kan zomaar gebeuren tijdens Miljoenen Nacht van de Postcode Loterij. Tot het eind van het jaar elke week 1 miljoen voor een hele postcode. Speel nu mee op postcodeloterij.nl. En wie weet vindt jouw straat 1 miljoen. 18 Plus, speel bewust. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread the love and blast the online heart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 7. Nu bij BCC. Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. Tek 7. Ha. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. gebrit.nl slash pecs. ze. 7. Ba ba -da, ba -da, ba -da, Zo, strakke actie van Trekpleister. Nu alle nivea Bodyverzorging 2 plus 2 gratis. Dat is pas prettig besparen. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Ba -da, ba -da, ba -da. Tek. 7. En alles blijft kleven. Ook reclamespots. tek tek, tek, tek, tek, tek, tek. 7. Simply Works. Goedemorgen, 53 van Weer.nl. Vandaag afwisselend zon en wolken en aan zee lokaal een bui. Flink wat wind en temperaturen van 16 tot 17 graden. Vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 10 minuten. Op de A4 richting Amsterdam is het druk door een ongeluk. Tussen Prins Plein en Zoete dorp al 35 minuten vertraging. 10 kilometer vielen daar. Op de A7 richting Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Hoorn. 5 minuten. En op de A15 richting Ridderkerk... tussen Goorkom en hardinxveld Gieserdam. Daar 10 minuten vertraging, een file van ongeveer 5 kilometer. Snelheidscontroles nou, zijn er niet gezien. Het is precies half zeven. tijd voor het nieuws en dat krijg je van Mart Gol. Goedemorgen, de NS zit met zo'n tekort aan personeel... dat kantoormedewerkers de trein in moeten als conducteur... schrijft de Volkskrant vanochtend. Ze gaan samen met een ervaren collega aan het werk. Khadisha Arip vertrekt zonder afscheid uit de Tweede Kamer. Vaak wordt in de grote zaal afscheid genomen... maar er loopt een onderzoek naar Arip en daarom vertrekt ze, vertrekt ze stilletjes. En Max Verstappen staat voor het eerst in de quote 500. 120 miljoen is zijn geschat vermogen. Hij is ook de jongste in de lijst. Die lijst wordt nog altijd aangevoerd door de erfgenamen van Heineken met bijna 13 miljard. Zo, 120 miljoen hè? Ja, daar moet je nog een nou, het is, heel lang voor werken. Ja, het is gewoon meer van, bij dit soort bedragen... als je dat even in laat dalen, dat je, dat je nog steeds geen idee hebt. Zeg nee. Dat je er bij een miljoen kun je nog zeggen van... oh, dan kun je dat van kopen en dit en weet ik wat. Ik bij er, 120 miljoen, dat je denkt, hè? Ik ben ook altijd van, je denkt, ja, als je op een gegeven moment 10 miljoen hebt... dan ja dan, dan stop je toch of zo met werken dat denk je dan ook vaak ja, ja. aan de andere kant denk ik ja zou ik hiermee stoppen? ik ja ik vind dit de, de leukste baan die er is maar als je dat loterij zou winnen als je nu gewoon een lot zou kopen en je zou inderdaad uh... zou ik er toch nog wel blijven werken misschien alleen dan zou ik vragen of ik een uurtje later zou mogen ja. Dat is het enige dat ik een oh, uurtje ja. later, Een uurtje later. Ja, een uurtje ja. later. Nou, als je op een gegeven moment Klaas een uurtje later hoort... dan weet je dat hij de loterij ja. heeft gewonnen. Ja. Dan naar de talkshow Jinek. Daar liep het allesbehalve vlekkeloos gisteravond. Een groep oranje fans is kwaad de studio uitgelopen. Dat gebeurde tijdens een gesprek... over het feit dat fans op kosten van Qatar naar het WK voetbal gaan. Dit gebeurde er aan tafel bij Even Jinek. Wij gaan weg, jongens. Hoi! Hey, hey, hey. hey, hey. Bedankt. Jongen, jongen, jongen. Wat een slap gealmoer, zeg. <laughs> maar, maar wat... Ja, aan het tafel ging het over... Gingen dus over die... die ja, wat, wat van afgelopen week natuurlijk in het nieuws was... Hè, dat uh, mensen dus op kosten van Qatar... Ja. influencers daar naartoe gaan naar het WK... om positief te posten. Deze fans, dat zijn mensen uit de Haagse Oranjestraat... die de boel altijd versieren en natuurlijk pro-voetbal zijn... Mm. Um, en ze waren toch niet helemaal blij met hoe het aan tafel ging... Over Oranje ook. Over Qatar, over dat WK, wat dan Ja, een beetje slecht daglicht wordt gesteld. En zij zijn natuurlijk de voetbalfans. Ja, ze zijn heel erg Ik heb ze zaterdag ook nog gezien. Ze zaten in het publiek bij I Want Your Song. En toen ook. Ja, ook weg? Nee, toen waren ze juist heel erg heel uitbundig. Dus ik dacht, we hadden zin in een feestje, zeg maar. Misschien hadden ze daar ook zin in een feestje bij Jinne. En het werd natuurlijk niet echt een feestje. Kijk, ik ben ook ontzettend van de voetbal en ik ben ook ontzettend van Oranje enzovoort. En ik hou ook van de gezelligheid. Ik hoop dat we wereldkampioen worden, maar ja. Die moet toch even stilstaan bij meer dan 6000 doden. Ik lijk, lijkt mij wel dat je daar even stil bij moet staan. Want dat is niet niks. En, en daar mag je ook kritiek op hebben. En dat is ook de taak van de journalistiek om daar kritiek op te hebben. Als je daar geen kritiek meer op hebt... dan uh, nee. kunnen we net zo goed uh, de hele democratie uh, af... Ja, en voetbal is daar heel lang blind voor geweest natuurlijk. Voor dit soort dingen. Ja. Allemaal maar eroverheen. Maar ik denk dat het heel goed is, een goed begin... dat er nu aandacht aan wordt geschonken. Ja. En dat bijvoorbeeld ook in de Deense competitie wordt dan geld ingezameld... Zeg maar, om, om die arbeiders uh, verder te helpen die, ja, oh ja. Uh, die, die uh, daar benaderen. Ik heb die gozen nog gezien in Nepal. Heb hebben een hele documentaire. Dan gaat hij al die mensen, al die ouders bezoeken. Van wie ja. die, van wie die uh, kinderen dood zijn. Ja, nou, ja verschrikkelijk. Ja, ja. Of broers en zussen. Die zijn allemaal naar Qatar gegaan omdat ze een schuld hebben in Nepal. We werken daar, zijn dood. En krijgen ook nog niet hun rest uh, geld uitgekeerd. Ja, of is zo. Het, is, ja, uh, het is best wel heftig hoor. Ja, heel heftig. Dan de wintersport. Dat is natuurlijk altijd een duur geintje. Maar het kan ook goedkoop. Heeft nu.nl uitgezocht. Zelfs deze inflatiewinter. Budgetproof skiën of snowboarden. Als je nou de tweede week van de kerstvakantie naar Frankrijk gaat... dan hebben de Fransen... Ga je? Ja, dan ga ik. De tweede week van de... Sorry, ik, word... ik ga de tweede week van Je hoeft de loterij helemaal niet te winnen. Het wordt hartstikke goedkoop uitje voor je, want ja. de Fransen hebben zelf geen vakantie. En dan kun je voor zo'n 330 euro per persoon per week een appartement huren... Oh. en ook nog een liftpas hebben. Welke appartement... Nou, dan moet ik even goed zoeken, want dan heb, heb ik niet goed gezocht. Lig je in zo'n hostel, lig je dan, in zo'n dorp. Ja, nou, ja. Zo nou, die... met zes andere gezinnen op een slaapzaal, lig je dan. Die kamers in Frankrijk... Ik wil niet zeuren, want ik ga natuurlijk windsporten... maar dat zijn, dat zijn de allerkleinste kamers die er zijn. Dan ga je er naartoe dan moet je de, de tafel opklappen en dan oh ja. klap, je het, klap je het bed neer. En dan heb je... Het is echt... Zo'n tiny house? Ja, dat is echt 21 vierkante meter met z'n vieren. Weet je? Ja, het is echt dan moet je zelf op, op je, je knieën zetten bij zelf een bijzettafeltje. Ja. Je moet jezelf als meubilair gaan ja. gebruiken, zeg maar. Ja, dus zoveel mogelijk gewoon in die tenten lekker vreten en lekker... Uh, sorry, windsporten. sporten. Oh, ongierigheid. Ja, een Budget Wintersport sluit wel aan bij ons programma-onderdeel Gieren Omgierigheid natuurlijk. Uit recent onderzoek is gebleken dat mensen uit holland het zuinigst zijn. Oh, dat is leuk, hè? Wat op dat dan? Ja, dat telt letterlijk iedere cent, maar ook in andere delen van ons land draaien we ook dubbeltje om. In Gieren Omgierigheid verzamelen we de voorbeelden die een tandje over het randje zijn. Maar waar we het wel heel erg om kunnen gieren. Waarin ben jij extreem gieren? Geef het even door in de 538-app. Dan belonen we dat ook nog eens met een speciaal op maat gemaakt uh, prijsje. Dus ja. rij je in de slipstream van een vrachtwagen... of uh, ga je expres je vuilnis meenemen naar een andere wijk... om het daar gratis te kunnen dumpen. Oh, ja, dat zijn ja, een typische ja, ja. voorbeelden. Ja. Of het suikerzakje meenemen, ja. of je altijd... Oh. gierigheid. laat het weten. Het moet wel over jezelf gaan. Laat je horen via de app van 538. Jouw hits hoor je op 538. Direct,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 Never take a I'm doing it zelf. <kijnen> Sigala, hallo, Kelly Doering. Gieren! Gieren! Omgierigheid! Alle je er bent. Kniepet, gebruik je dat woord ook in Amsterdam of niet? Knieper. Ah, knieper. Ja, knieper. ja, nou, nee. Ja. <laughs> Kniepert, heel gierig. Ja, wat zeg je het gierig, eigenlijk? Ja, ja kniepert een beetje. Kniepert? Ja, kniepert, dan ben je wel een gierigheid inderdaad. Even denken. Ja, eh, Amersfoort staat dan bekend als de meest zuinige stad van Nederland. Zuid-Holland als, als uh, provincie. Nou, gek is, in je hoofd denk je altijd Zeeland. Waarom denk je aan Zeeland? Ja, ons bent ben zuinig zeggen ze altijd. Ons best zuinig, ja, dat is wel waar inderdaad, ja. ja toch? Ja, Überhaupt, de bottom line is dat wij in Nederland sowieso best wel zuinig zijn. En daar genieten we van in gier, gierigheid, want soms worden we ook heel creatief. Zo hadden wij vorige week Renzo aan de telefoon. Die gaat iedere keer koffie drinken bij zijn vriend. Hij uh, ja, noemt het uh, gierig, omdat hij zelf uh, geen koffie hoeft te kopen. En ze hebben het uitgerekend ook nog eens. Het scheelt ze om ongeveer 20 euro per maand. Ongelooflijk. Dan drinkt hij wat koffie hoor. Als ja. je daar nog ja. de, uh, te raden ja. Vandaag hebben we Steven aan de telefoon. Steven, goedemorgen. Goedemorgen, wie zijn Hoe is het met je? Ja, heel goed. Wat is de laatste voetbalwedstrijd die je hebt gezien? Uh, ik heb de laatste keer PSV gezien tegen Arsenal. PSV tegen Arsenal. En ben je een groot PSV-fan? Een ja, zeker. Ja. En uh, via wat kijk je dat dan? Op je telefoon, iPad, laptop? Uh, meestal uh, op de laptop of op de, op de televisie. Dan hangt de laptop aan de televisie. Ah, oké. Okay. En heb je daar dan je ESPN-abonnementje via lopen? Of uh, hoe moeten we dat zien? Ja, nee, ja, nee net niet. Net gebruik ik zo'n uh, streaming-site om het gratis te kijken. <laughs> Oh, oh, oh en, en, en wat voor een streamingsdienst is dat dan? Ja, dat, dat heet live-tv.ru. De dus Russische Zuid. Oh, dat Russisch. Russisch. Oh, dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar dan moet je overal doorheen klikken. Dat vind ik wel zo irritant. Hoe ja, werkt dat klopt. dan precies? Nee, vraag voor een vriend. Ja, ja precies. Ja, ja je, moet gewoon, je kunt daar gewoon zoeken op. Voel als zij Formule 1 kan trouwens ook. Voel wat zij ook gewoon doorheen klikken. Dan kun je een steam aanklikken. Dan moet je hier advertenties wegklikken. Ja. En dan uh, kom je erbij. En okay. die advertenties... Dat moet je dus blijven wegklikken of zo? Ja, die, ja die, blij, die blijven terugkomen. Oh. Dus die moet je continu wegklikken. Ja, live tv.ru. Uh, jij kijkt uh, voetbal via een Russische site. <laughs> ik vind het heel lands, ja. Ja, dit heel Hollands inderdaad. Hoe ben je er ooit opgekomen, Steven? Getipt door een vriend ofzo, of zo? Uh... Ik, ik durf het eigenlijk niet zeggen. Want ik gebruikte al, ik denk al vijf, zes jaar. Oh, oh. Wauw, zo lang ook al. Ja, dat je ervan uit durft te komen, vind knap. Nou, tevreden klant, ben je in ieder geval. 5, zes jaar. Dat is ook alweer zo. En het geluid. Maar hoe is het geluid dan? Wat hoor je dan? Ik geluid gewoon Engels of Nederlands? Je kent gewoon Nederlands team. Nee, dat meen je niet. Ja, jawel, jawel, jawel. Oh! Nou ja, zeg je. Ik had helemaal bedacht, we geven jou een DMB-radio. zodat je het mee kan kijken via Nederlands commentaar. Maar dat is helemaal niet nodig. Nee, ja, dat ja, nee. mag. Ja, mag mag. Ja, dan kunnen we je betere bol.com-bond geven ja, ja, voor 50 gaan een bolcom Toch of niet? Uh, alles alles welkom. Oh, oh, oh, oh. Ja, is welkom. Ja, ja, alles ja, is welkom. Dat is ook de kenmerk van de gierigheid natuurlijk wel. Als je maar wat krijgt. Ja, als je maar wat krijgt, ja. Ja. Nou, dat krijg je zeker, Steven, want jij durft eerlijk uit te komen voor je gierigheid. Uh, ja, via een Russische site. Voetbalkijken is redelijk gierig, inderdaad. Uh, mocht je ook nog een voorbeeld hebben liggen van jezelf, laat het dan vooral weten via de app van 538. En Steven, uh, fijne dinsdag vandaag, hè? Ja, dankjewel. Tot ziens. I've never been a saint ever. Turn me off. I want it all. Mm -hmm. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Mm -hmm. We came here to run it, run it, run it. Uh -huh. We came here to run it, yeah. run it, run, it. Uh -huh. run it. Just like from way En just like fire bij Radio 538. Straks om kwart voor acht weer een nieuwe ronde Code is cash. Vijf cijfers op de juiste plek zetten en je gaat er door met 10.000 euro. Wil je een keer meedoen? Laat je dan even horen via 538.nl slash ochtend. En eindelijk een lichtpuntje als het gaat om je energierekening. Hoe dat zit, hoor je zo bij Martin het Nieuws. It's gonna be a cold, cold Christmas voor je het weet is het winter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 Kijk, Welkoop vogelpindakaas, drie potten voor 5 euro... en Youcanu you berondenvoeding nu met 25% korting. Per gevoordeel dus. Gewoon bij Welkoop. En op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. We begrijpen dat je geldzaken je steeds meer bezighouden. Meer inzicht kan je helpen betere keuzes te maken. Praat daarom over je geldzaken met vrienden, familie of met ons... als je je zorgen maakt. Het Raboteam Hulp bij Geldzorgen staat voor je klaar.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 Een hele goede morgen, het is precies 7 uur tijd voor het 538 Nieuws... en dat krijg je van Mart Gol. Goedemorgen, NS zit met zo'n tekort aan personeel... dat kantoormedewerkers de trein ingaan als conducteur. Volgens de Volkskrant gaan ze op pad met een ervaren conducteur. Moet iets doen aan de grote uitval van treinen. Al weken rijden er minder omdat er te weinig werknemers zijn. In België zijn twee mensen uit een Nederlandse auto opgepakt. Politie dacht dat er explosieven in de auto lagen... Bom-experts hebben een mogelijk explosief uit die wagen gehaald. Heeft allemaal te maken met een onderzoek naar drugs. Vanaf vandaag betaal je iets minder voor je energierekening... want deze en volgende maand krijg je 190 euro korting. De overheid betaalt en je energiebedrijf verrekent de korting met je. Vanaf januari geldt er een maximumprijs voor gas en stroom... En dat zogenoemde prijsplafond is echt tijdelijk, ook als de energieprijzen hoog blijven. Dat zegt de minister van Financiën, Kaag, tegen RTL Nieuws. We hebben dit nu gedaan, op dit moment omdat de onzekerheid te groot was, mensen de winter door te helpen. Maar volgens haar is er geen geld om er daarna nog een jaar mee door te gaan. Over geld hoeft Max Verstappen zich geen zorgen te maken. Hij mag zich tot de allerrijkste van ons land rekenen. Met een vermogen van 120 miljoen euro is hij nieuw binnen in de quote 500... en met 25 jaar de jongste in de lijst. De allerrijkste is de erfgename van Heineken met bijna 13 miljard. Het 53-jaar weer veel wind vandaag, verder een mix van wolken en zon... en het gaat op 16, meer op Weer.nl. 55 raadsverkeer, een vertraging op de A2 richting Utrecht... tussen Hindham en Empel, 20 minuten. De A2 richting Eindhoven tussen Budel en Leende, een kwartier vertraging. A27 richting Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos, 25 minuten. En op de A59 richting Zonsheel tussen Hindham en Empel, 20 minuten vertraging. Twee snelheidscontroles langs de A28 richting Amersfoort, 91.6... en langs de A58 richting Bergen op Zoom, kom je tegen de paal 61. Over één minuut hier muziek van Justin Bieber, Ghost, hoor je zo...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 Koor nu. Tickets via mojo.nl slash de Chainsmokers. Pack 7. En alles blijft kleven. Ook reclamespots. TECK, TECK, TECK, Zeven. Simply works. 538.nl slash ochtend. Dat is de plek waar je aan kan melden voor code is cashen. En dat betekent meteen jouw kans op 10.000 euro. Dit is Justin Bieber. En Ghost bij Radio 538. Het is uh, 7 minuten over 7. Goedemorgen. De 538 ochtend, Piets en Klaas hier. De storing, waardoor veel mensen niet bij hun Instagram account konden, die is uh, zo goed als opgelost. Dat laat het uh, moederbedrijf weten op, op Twitter. Dan weer. Ja, als je een storing hebt, dan moet je ja, op Twitter het, weer, moet je dat weer dat iets anders is. gebruiken, ja, natuurlijk. Dat snap ik inderdaad. Nou, dat is wel. natuurlijk Meersha, een moederbedrijf. Het was wel enorm schrik voor de social community. Ja, was dat zo? Ja, Vertel dat is Er zijn behoorlijk wat. Uh, ja, internettranen uh, ja, gevallen. Oh. Laat ik het zo zeggen. Wat ook gebeurde, was dat er opeens heel veel volgers weg waren bij heel veel mensen. Echt zo? bij mij ook. Maar opeens een hele hap. Ik denk, ik moet ik kijken, wat heb ik dan gepost? Was het zo'n zo lelijke foto van mezelf? Ja. En het viel wel mee. Maar echt duizenden mensen weg of zo? Maar honderden bij mij. O, honderden. Oh, Oké. Okay. Ja, dus daar had er nog met 200 over, dus dan. Dus, dan. <laughs> ja, ja, precies. Ik <laughs> had ja, met 200 over, inderdaad. En, uh, maar dat was wel even uh, eventjes uh, hectisch. Maar ja, ja. daarna werd het gewoon weer lekker gepost. Oh, uh. Weer de Halloween-postjes natuurlijk, Duurlijk. gisteravond. Ja. Ik had er zelf ook eentje weer uh, gepost. Uh, gezellig een zeg. Een soort skelet in het donker had ik. Dat uh, was mijn dochter. <lacht> maar uh, nee, nee <lacht> dat was wel skelet. Was... Ja, ik heb al een tijdje geleden die app even verwijderd, Gewoon voor de rust. Want ik merkte dat mijn... Uh vinger toch al verslaafd raakt aan dat swipen. Oh ja, dat bevalt doen. mij nog steeds goed trouwens. Ja. Ik, heb het, ik mis het echt geen moment op de dag. Nee, uh, ik ben je op wel... Insta missen ze jou ook niet. Nee, ja, dat niet is fijn de... om te horen. <laughs> ik merk wel nog steeds dat ik af en toe de verkeerde app aandruk. Dus dan, dan, dan, dan zit ik daarnaast nog steeds en dan gaat nog steeds die Fritsmeister app aan of dan ga ik maar mijn mail checken. En denk: Waarom check ik nou mijn mail? Maar dat zit nog steeds, steeds in mijn systeem. Oh ja, maar uh, kun je me nog een beetje bij, bij kletsen En voor andere mensen die ook ja, geen interesse hebben. Het gaat bij jou over je haar heel veel. Bij mij? Uh, nou ja, van uh, hebben ze geen kappers in Zwolle? Uh, <laughs> moeten we de heggenschaar halen? Uh, wanneer ga je eens een keer weer naar de kapper? Dat ik, is ga eigenlijk de vraag. Oh, echt? ik ga vanmiddag toevallig. Oh, ga vanmiddag naar de kapper, ja. Nou, heb je nog tips qua kapsel? Wat zou ik doen? Nou, stekeltjes. Stekeltjes? Oh, ouderwetse stekeltjes. Ah, heb je gezegd, hè? Dan dus zit jij iedere ochtend tegenaan te kijken dan? Oh, dat vind ik erg hoor. <laughs> hey, hoor. En voor de rest nog wat juice over, uh, over Mart natuurlijk. Ah, maar, wat? Wat? Juice? Ja. Juice over mij? Wacht. Huh? huh? Juice over nou, mij? Ik moet niet groot, we moeten het niet groter maken dan het, dan het is. Juice? Dat is hey, jij was er, jij was er, het, was, het was. Het was op je laatste dag... Voordat wij met vakantie gingen. Dus het was een beetje onhandig ja. dat dat toen doorkwam. Want uh, ja, ja, ik was er die maandag niet. Want nee. toen waren we met herfstekanten. Wacht even, ik pak het heel veel juice. Gewoon oude oh, juice. juice uh, oh, nou, nou, nou zo erbij. is zo erg is dan ook weer. Ja, niet. want het is, jij bent toch toch een ja, beetje. Ik uh, het ja, ik ja. heb Ja. Nou oké, okay, start er maar Heb je dit ook? Oh. Hey. Oh. Oh, Hij okay. Dat is Engels voor ja, staat. Ja, dat is Engels voor sapen. Dat is zeker weten. Ja, het juice, want uh, Klaas is toch een beetje zijn eigen juice kanaal begonnen ook. En uh, je kan uh, je altijd richten tot Klaas als je wat, uh, wat weet, uh, weet. En we hebben ooit uh, nou, Martel bij de McDonald's gespot. Dat Was het juice? Ja, dat was je Wat is ja. er nu gebeurt. Nou? Terwijl ik het aanklik, doet mijn instaat niet meer. <lacht> Serieus? Kijk! Ja. is dus story Het is toch nog niet open. Wat nou, is gelukkig dit? maar. Nee. Dan kunnen we door. Het was nee. van Ge Jeffrey. Jeffrey kwam maar Nou ja, wat is dit? Oh, wat erg. Nou, ik ben ook al eens gespot op de fiets terwijl ik ziek was. Dat was ook news. Er werd er een foto naar Klaas gestuurd. En zo worden we allemaal aan de schampaal genageld via dat uh, kanaal van Klaas. Nou, ik zoek hem nog wel weer even ja. opnieuw op. maar dit ja, ik ken is heel ik het geen Jeffrey. Hé, hey, we houden het spannend hè. Straks hier news over Mart. Nee, oh, ja, we houden het spannend. Zoek jij het er even bij? Gaan we ondertussen gewoon genieten eh? van Medusa? Bad memories in de 5 3 ochtend. Nee. One more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 part of me, a part of me that will never be mine, it's obvious, the night is gonna be the loneliest. In spite of me, I'll Via van 538, iets en Klaas, de nummer van Manaskin Raakt me zo ontzettend, wat een pracht nummer. Vind ik ook. Oh ja. Oh Juice. Ja, Klaas die is zijn eigen Juice-kanaal begonnen, zoals uh, zoveel mensen in, in Nederland. En dan, uh, ja, dan wordt er wel eens wat gemeld. Dat is het leuke aan het Juice-kanaal natuurlijk. Jij krijgt berichtjes van mensen en die gaan dan over ons. Zo is Mart ooit bij de Mac gespot, de McDonald's. En ik ben op een, uh, fie een fiets gespot terwijl ik ziek was. Die was wel heftig, was dat? Ja, die was... T terwijl ik thuis die was, echt hard. Een, gewoon een foto vanaf het terras. Wow, oh, stond, je was ziek. Oh, dan ja. zie je gewoon fietsen. Oh, Vrouw ook nog op de stang? Vrouw op de stang Mensen, inderdaad. Misschien ook een beetje een stang, hè. <laughs> <laughs> <Goed>. uh, <laughs> maar er is het over over Bart. Ja. Dat vind uh, ik altijd uh, al ontspannend. En dat komt vaak eigenlijk uh, van een bepaalde hoek. Uh, weer, weer bij de SO in Ede. Bij de Bundekamp. Bij de Daar kom je vaak. Uh, uh, en dan sta je een stondje weer op het uh, part, op de parkeerplaat. Hey, <laughs> yeah, <laughs> dat is een beruchte parkeerplaats. <laughs> een de beruchte parkeerplaat bij <laughs> <Yeah. laughs> de SO. Okay. Uh, Jeffrey komt daarmee. Via een DM. Weet had hij naar mij gestuurd. Heel netjes. Even met de naam en toenaam. Ja, altijd, anon altijd anoniem houden, toch? Je bron, of niet? Ja. Oh ja. ja. Jeffrey, Jeffrey van Schip. Oh ja. Nou nee, nee, nee. nee, ja, gedaan. Uh, hier. Hey, hij, hij laat een, een, een pijltje zien op de snelweg. Kijk, hier bij SO heb ik net Mart van de ochtendshow weggestuurd. Hij stond op de weg van de vrachtwagen. Oh, oh dus hij... echt? Ja, dat was ik. <lacht> oh. en, dus, en, en het gaat hem weer... Ja, gelukkig zat hij niet met de broek op zijn enkels, zegt hij. Nou, nou dat kan ja. daar wel. <lacht> <lacht> Maar ja, ik, stond, ik moest even uh, op mijn telefoon. En dat mag natuurlijk niet uh, tijdens het rijden. Dus dan had ik hem even op de parkeerplaats gezet. En ik had niet gezien dat dat voor vrachtwagens was. in plaats van voor auto's. Ah. En ja. ik moest echt even een paar maar dingen. Maar je ziet opzoeken. dat verschil niet. Zo'n enorme lange baan. waar die vrachtwagens staan. dat is een parkeerplaats. Nee, ja, dat is gewoon helemaal leeg. Wat fijn. Een groot vak voor mij. Nee, en ja. die zegt ook. Mart vond mij niet zo leuk. maar ging wel zijn auto even ergens anders neerzetten. Ja. Om mij te plezieren. Hij kwam met die truck naast mij rijden. En op een gegeven moment stopte hij. En ik was ondertussen ook aan de telefoon. En het was. Ik was afgeleid. Mm -hmm. En op een gegeven moment komt hij naar mij toe, een beetje passive-aggressive. Oh, passive -aggressive. wil je even aan de kant? Ik zei, ja. Nou, ja, dat wil ik best voor je doen. En toen zei ik: Nog een Fijne dag vandaag. Dus ik, ik heb het een beetje aardig gehouden, maar, oh, hij kwam nou, maar best jij wel kan direct naar mij toe. Nou, jij kan kijken, Mart. Ja. Ik kan dit aardig zeggen, maar jij kan hem een, een ja. blik tonen. Ja. Alsof je hem echt, zeg maar. Nou, zes woorden, ja, zes ja. planken. Ja, zes planken, ja. Maar wil je dat nooit meer? Nee, noemen. ik zal maar. nooit meer op de truck-parkeerplaats staan. Zeg maar even sorry ja. tegen Jeffrey. Sorry, Jeffrey. <laughs> uh, heb je juice, je kan het altijd achterlaten bij uh, Mart. Of bij Klaas, of bij Wietse natuurlijk, want dan hangen we elkaar gewoon ja. aan de schrampaal. Okay. Ja. <laughs>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 Iedere dag kans op 10.000 euro. Straks om kwart voor acht een nieuwe ronde code is cash. Mocht je vandaag voor het eerst inschakelen, dan geen nood. Want we zijn gisteren eigenlijk een nieuwe ronde gestart. Ja. En Joris heeft daarbij voor het eerst een code geroepen. En daar waren er nul van goed. Ja, we kunnen de code helaas niet herhalen. Nee. Dat wordt vaak gevraagd van mij, maar ik ben op de vingers getikt. Door de, door de, code, door de, codecommissie. <laughs> door de codecommissie. Door de reclamecodecommissie. Door de code en Ja, commissie ja, ja. Ja, ja. ja, precies. Straks om kwart voor acht de nieuwe rond. Dus je moet echt om kwart voor acht luisteren om uh, die code te horen. En aan de hand daarvan ook je conclusie te trekken. Tot de juiste code. Want als je vijf cijfers op de juiste plek zet... dan ga je er vandoor met 10.000 euro. Mocht je mee willen spelen, meld je aan. 538.nl slash ochtend. Spreken we je straks kwart voor acht.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 Ga naar just.nl. Just, je zorgverzekering. De dagdeals tijdens de BOL-3-daagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je puber die voor elke tost een nieuw bord pakt. Wat alleen vandaag vaatwasmiddelen van onder andere DREFT en Sun met 66% korting op de adviesprijs? Ga dus snel naar BOL.com. Just de zorg waar en wanneer je wilt. Met handige apps van Just, zoals App de Dokter. Just wat jij nodig hebt.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 Dus is het aan jou om te zien wat er in iemand omgaat en waar hij op aangaat? Met een scherp oog en een open blik kijk jij voorbij aan wat hij gedaan heeft. En help je zo iemand beter naar buiten te laten gaan dan dat hij binnenkwam. Ontdek het werk van Dienst Justitiële Inrichtingen en jouw mogelijkheden op werken bij DJI.nl. Kies voor Fairtrade met Kayori. Van heerlijk beddengoed tot de zachtste handdoeken. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever.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 53 weer van weer.nl Vandaag afwisselend zon en wolken. En aan het zeelokaal een buif. Flink wat windend, wordt 17 graden. graden verkeer. druk op de A2 richting Knoopend Empel. Tussen sint michels gestel en Empel, daar 20 minuten. Op de A2 richting Eindhoven, tussen Nederweert en Wildeberg. 20 minuten vertraging. A2 richting Utrecht, tussen Vechel en Zalbommel, half uur. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp... 20 minuten vertraging. A12 richting Arnhem, tussen Ouddijk en Duiven, een half uur. Op de A12 richting Rijn, tussen Lunette en de Galenkoppenbrug... er is een ongeluk gebeurd, zorgt daarvoor 20 minuten vertraging. A27 richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 25 minuten. De A59 richting Zonshiel, tussen Rosmalen en Empel, 20 minuten. En op de A59 richting Os, daar is een ongeluk gebeurd... tussen Heusden en Empel, daarom 40 minuten vertraging. 11 kilometer vielen daar. Aantal snelheidscontroles Langs de A1, richting Hengelo, staan ze bij 125,7. A58, richting Goes, 163,8. En langs de A65, ter hoogte van Vught, kom je steeg in beide richtingen. Bij hectometerpaal, 2,3. Twee minuten over, half acht, tijd voor het 58 nieuws. En dat krijg je van Mart Goel. Goedemorgen, een Nederlandse auto is in België doorzocht door bomexperts in een drugsonderzoek. En er is ook mogelijk een explosief uit die wagen gehaald. Twee inzittenden zijn opgepakt. NS gaat kantoorpersoneel laten helpen als conducteur. Volgens de Volkskrant moet zo voorkomen worden dat nog meer treinen uitvallen... Want nu rijden er minder door het personeelstekort. En als je voor je 35ste stopt met roken. leef je over het algemeen net zo lang. als iemand die nog nooit een sigaret heeft opgestoken. Heeft het CBS uitgezocht. Jaarlijks overlijden meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. En ja, dit is niet goed nieuws voor mij. Ik heb namelijk toevallig gisteren net een gesprek gehad met mijn dochter. Oh ja? over roken. Want, want hoe oud is zij? Zij is 14. Ah, en ja. ze zegt: Nou ja, er zijn al ja. behoorlijk wat uh, kinderen bij mij in mijn omgeving die vepen. Ja, dat is het ding dan, hè? Vepen. Ja, dat veepen. is echt. Uh, ja, ja. En dat is toch ingewikkeld om dan te zeggen: want Ja, ik heb zelf ook uh, gerookt. En ook uh, nou, rond de 15e ging ik roken. En af en toe heb ik nog wel eens, als ik een paar biertjes op heb, denk ik: Nou, lekker even een sigaretje. Maar eigenlijk, ik rook uh, niet meer dagelijks. Uh, maar ja. Ik wil toch. Het is wel moeilijk om een gesprek aan te gaan. te zeggen tegen haar van je moet het niet doen. terwijl je dat zelf eigenlijk wel hebt gedaan. Ook vindt. geprobeerd. Ja. Ja. ja, ja en je weet eigenlijk stiekem niet zo ook. Wel dat het wel een keer gaat proberen. Want dat is ook vaak een soort van verboden vrucht dan. Hè? Ja. ja. Je moet dat niet gaan doen. Moet je echt niet gaan doen. Dan word je nog niet. Nee, dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik zou het zo zonde vinden als je eraan verslaafd raakt. Ik ik, en, en ik heb alleen maar uitgelegd. Het doet in principe niks met je namelijk. Uh, Zo'n sigaret. Je wordt nee. er niet vrolijk van. Dus je hebt wordt... meteen de ecstasy op tafel. Dat Ik zeg, gebruik te... dan paddo's. <laughs> nee, nee, nee. nee nou, ja. Het is wel met die Philip Morris. Dat zijn boeven, jongen. Die zijn natuurlijk die sigarettenfabrikant. En die hebben op een gegeven moment vorig jaar gezegd, nou weet je wat, we kunnen de traditionele sigaret wat, uh, wat minder uh, naar de voorgrond uh, brengen. dat hoeven we niet meer zo goed te verkopen. Want we hebben genoeg mensen verslaafd gemaakt aan dat vepen. Ja. Ja, ja. Het is, is, is ook een smaakjes, weer de aardbeien. Ja, het, het, het wordt heel, heel lekker gewoon. Het geen idee. eigenlijk. Het ging al net. Even kort over drugs uh, bij jullie. Um, ze duiken op steeds meer plekken op stickers met QR-codes... om drugs te bestellen. Na Amsterdam, ook op lantaarnpalen... zijn ze geplakt in bijvoorbeeld Nijmegen. Je kunt die code dan scannen met je telefoon... en dan kun je ketamine, ecstasy of andere drugs kopen. Weet jij dat? Je dat? Dan, uh, ja heb ik van een oh, Oké, okay. Maar wat ik wel gek vind, je, je scant inderdaad zo'n zo, uh, zo sticker... en dan kom je op een, uh, op een websiteje en dan kan je het bestellen. Ik denk, hoe makkelijk is het voor de politie om iemand dan erbij... Wat te komt die dan ook naar die lantaarnpaal gereden waar je het besteld hebt? Je moet even zeggen waar je staat. Je gaat natuurlijk niet bij de lantaarnpaal blijven staan. Ik weet staan, veel. Maar je, ja, niet dat ik weet hoe het werkt, hè? Niet dat ik weet hoe het werkt. Maar dan zeg je, ik zit in een partietje links uh, ogen ja. achter. Oh, nee. Ja, ja. ja. Nou, zo ga, ja maar dat is ook, ja. van alle tijden, want dat is ook met een telefoonnummer... als je het ja. natuurlijk, ja, ja. In ieder geval, experts die noemen het zorgelijk dat dit gebeurt. En tientallen basisscholen hebben een lespakket aangevraagd... tegen Hanky Panky Shanghai. Bij dat verjaardagsliedje maken kinderen spleetjes van hun ogen. Ja, zo klinkt het nog regelmatig in klassen. Ja, het is toch echt... Dit kan ja. En het gek, ik heb het vroeger ook gewoon gezongen. Ik, heb het, ook, ik heb het ook gezongen. Er er gewoon tussenin. En, en, en, en, en Niks geks. Maar dat kan echt niet. Maar mijn dochter heeft het. Mijn jongste dochter heeft het nog. Ik geloof drie jaar geleden. In de klas. Ja. kwam ze thuis? Nou, we zongen hanky punkjes. Uh, mijn dochter wel wist van, dat moet, niet, dat moet je niet meer zingen. Maar de juf. Ja. Die ging dat gewoon zingen. En er zaten gewoon ook Aziatische kindjes in de klas daarbij. Ja, ongelooflijk. En die, die nou ja, dat kan je echt niet meer ja, doen. Het hoor. is goed dat daar een einde aan komt, inderdaad. Maar ja, net zo. Ik heb ook heel veel kinderen, want ik heb dan een dochter van vijf, die leest je boekjes voor. En dat zijn ook van die boekjes die dan weer doorgegeven worden. Dan hebben opa en oma nog boekjes liggen. En, ah, leuk, en dat kun je dan voorlezen. Ja. Maar als je ook ziet wat er soms in van die, van die boekjes en wat voor liedjes daar allemaal in staan. Ja. Dat je denkt, ja, ik heb het vroeger ook allemaal gezongen. Ik maar het. je komt er niet meer mee weg, joh. Nee, Schrikkelijk is het inderdaad. Maar je kan toch terugkijken, en oh ja, dat hebben we fout gedaan. En ja, dat, en dat, dat het dat zo. gaan we nu niet meer doen. Maar nee. dat het nog steeds in klasse wordt gezongen... Ja. Is het, dat gebeurt dus ja. Nog, ja. nog steeds. Nou, dat gaat snel naar je nakomen denk ja. inderdaad. Straks een nieuwe ronde code is Cassie. Jouw kans op 10.000 euro. Meld je aan via 538.nl. Zet de vijf cijfers op de juiste plek. En dan ga je er vandoor met 10.000 euro. Jouw hit, hoor je op 538. Louis Capaldi. To, find you don't have to me. Coldplay en BTS you, you, you are my Direct Jouw hits, jouw 538 It's so quiet in the city Well, living inside an easy I'll be drinking at my own front door. There's nowhere to fit. Breaks like a heart op Radio 538. Code is Casher. Iedere ochtend zo rond kwart vooraf spelen wij Code is Casher. Op zoek naar vijf cijfers die jij op de juiste plek moet zetten. En uh, dan ga je er vandoor met 10.000 euro. Maar wat zijn die vijf cijfers? Ja, Waar zijn we nou niet. op zoek? Nee. Dat weet ik niet. Uh, Jan Glazen Bol nog even? Eén uh, goed vandaag. Eén goed. Gisteren had je dat ook voorspeld. Met omdat ja. Steven er, uh, of Joris de nul goed. Uh, hoeveel gaan het er vandaag uh, zijn? Marianne, goeiemorgen. Goedemorgen, jullie zijn klaar. Goeiemorgen. Marianne. Hallo, Marianne. Ja, afgelopen vrijdag heeft Steven dan 10.000 euro gewonnen in Code is Cash. Hij wist de code te kraken. Ga jij dat nu even me even nadoen of niet? Nou, dat is wel lastig geworden, denk ik. Ja, denk ja, ik ook. geen ja. eentje nee, nee, nee, nee, We zijn op zoek naar vijf cijfers en we zijn heel benieuwd tot hoe ver jij komt vandaag. Code is Cash. Wat zijn de vijf cijfers waar we naar op zoek zijn? Vijf, drie, zes, nul, vier. Vijf zes nul vier ja Marianne zijn het een nul een twee drie vier vijf twee het gaat een harde dag Dan doet andere zaak meteen. En ik heb het weer fout. En je hebt het weer fout. een ja. bol van jou is echt kapot. Maar twee goed. Welke zullen het zijn, hè? Die vijf, die drie, ja. die zes, die wil of ja. de vier. Ja, je weet het niet. <laughs> je weet het niet. Nee. Je nee, weet het niet. Weet ah, misschien niet. met de code van gisteren kom je alweer een stukje verder. Uh, aanmelden kun je doen. 538.nl slash ochtend. Spreken we hier morgen kwart voor acht. En een nieuwe ronde. Code is cashen. Joel Cory Corey hoor je nu. I'm on the evening. I'm all in my feelings. I so call your phone I can't get in the morning, early, early in the morning, but who needs sleep when we for you En de 5, 3, ochtend. met Fietze en en Ja, als er iemand uh, nog geen ogen dicht heeft gedaan, dan is het uh, onze nieuwsheld Mart Gol. Uh, letterlijk, ja. Letterlijk, ja. Want jij bent gisteravond naar de Swedish House Mafia geweest, in de Ziggo. je hebt uh, ja, sindsdien mee gewoon doorgetrokken tot hier, hè, vanochtend. Als de stem wat zwaarder is vanochtend en wat vermoeider, <lacht> dan weet je hoe het komt. Ja, Ilse die won uh, vorig jaar de allereerste kaart voor uh, de Swedish House Mafia. En toen uh, vroeg jij uh, in al je enthousiasme, Mart, Mag ik mee? Mag ik mee? En toen zei Ilse, ja, je mag mee. En laatst zei ze ook nog, ga maar gewoon met, uh, met je vriend. Dan uh, hoef ik helemaal niet meer. Dat vonden we zo lief van Ilse. Dat we haar gisterochtend ook nog hebben uh, ja, gefeliciteerd... met twee kaarten voor de Swedish House Mafia. Ze is opgehaald met een auto. Ze heeft nog even een dinertje gekregen. Uh, zij is ook dol enthousiast. Goedemorgen. Nog een beetje brak van gisteravond. Maar wat was het een onvergetelijke avond. We zijn echt in stijl opgehaald. hebben heerlijk gegeten. Keihard gedanst. Wat was het fantastisch. Bedankt 538 dat we alsnog naar de Swedish House Mafia... Ja, een ja, liefde inderdaad. Ja, hoe was het, Bart? Het was zo'n gave show. Het was anderhalf uur lang hit na hit na hit. Vooral de hits van, uh, ja, wat zeggen, tien, tien jaar geleden... toen het album uitkwam. Ja, van ze, hebben, ze kunnen ook gewoon anderhalf uur vullen met hits, inderdaad. Dat ja, ook knap, die gasten. maar ook uh, de nieuwe, met, met de weekend samen bijvoorbeeld. En een hele mooie mix met heel veel lasers en confetti en vuurwerk. Ik heb een paar dingetjes ook gefilmd. Leuk. Ja, je hoort me ook weer gillen. ja. En ook uh, Don't You Worry Child, daar sloten ze mee af, dat is natuurlijk wel de grootste klassieker van. Sorry alle mensen die naast me stonden. Maar... Ja, het is mooi dat altijd die gil bij jou eronder zit. als je Ja, Ik, ik ook... ben, daar word daar zo blij van. Het was niet Duidelijk. helemaal uitverkocht, je zag gewoon oh, een paar uh, losse plekken staan. en uh, Gek. Dat viel wel op. Ik was ook vrij laat pas in de zaal. En ik kon nog vrij makkelijk ook richting het podium lopen. Ja, ja, heel veel mensen denk ik ook... als je eenmaal de Sweeties Hardsman live hebt gezien... dan heb je dat gezien natuurlijk. Dan, het, het dan, zou dan niet... ga je niet terug. Ja. terug. Ja, het zou niet voor mij zeg maar, de groep zijn... waar je dan de tweede, derde keer naartoe gaat uiteindelijk. Ik had hetzelfde gevoel. Ik heb ze toen in Antwerpen gezien uh, in 2010. En ja, dat was een topshow. Er was alleen nu wat nieuwe muziek toegevoegd. Ja. En verder, het is zo gelikt dat je ook bijna denkt... Bij een... kijk, als er bijvoorbeeld een Beyoncé staat te zingen... of uh, een Adele, dan hoor je echt... het is live en doet haar best en uh, geeft een show Hierbij vraag je je toch af, ook een beetje, wordt er een opgevoerd. Ja, precies. Ja, dat is ze staan heel cool. erg lekker te doen of ze draaien, maar gebeurt het dan echt? Dat is, ja. dat is een beetje de vraag. Vind ik. Ja, okay. ja. sowieso de vraag. Nou ja, oké. Okay, maar weer. het was echt een dikke show en uh, ik ben blij dat Iels ook genoten heeft. De Swedish House Mafia gisteravond ja. dus in de Ziggo. Nog twintig dagen en dan start het WK Voetbal in uh, Qatar. Jack van Gelder die maakte gistermiddag bij Frank bekend dat uh, 538 het jaar aanschuift in de Johan Cruijff Arena tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. Wedstrijden die worden daar uitgezonden op een groot scherm. Jack van Gelder ze van commentaar. En uh, wij gaan daar radio maken vanuit het zo het Huis van Oranje. En uh, dat is leuk, want dat is een sfeertje. Dan zit je alsnog met alle Oranje-fans, ook al is het winter... toch bij elkaar die wedstrijden te volgen. En één ding is zeker, in dat Huis van Oranje... gaat ook Mart Hoogkamer optreden. Want afgelopen zaterdag is dan bekend geworden... dat dit het Oranje Volkslied is geworden van 2022 voor het WK. Gezongen door Mart Hoogkamer. Mijn Oranje Hart hoor je nu op 538. Met mijn hand om mijn hart sta ik aan de kant.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 Mijn hart is heel. live-uitzending waarin het liedje dus gekozen is door Mart zelf. Het waren verschillende singer-songwriters die een liedje hadden geschreven. Maar dit blonk er toch wel uit. En dat hoor je nu ook wel terug, hè? Het oranje gevoel, dat ja, staat wel leven hiermee, ja. natuurlijk. Ja, normaal is Max Verstappen altijd de nummer 1. tot vandaag... want hij is de hekkensluiter. In welke competitie, dat hoor je zo bij Mart in het Nieuws. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen.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 Boek nu voor vier personen en drie nachten al vanaf 299 euro. Inclusief verplichte kosten en gratis omboeken. Ga naar centerparks.nl Koester je omgeving met een duurzame aansprakelijkheidsverzekering... via asnbank.nl Direct rijden en extra veel voordeel? Dat kan tijdens de Van Mossel Pact uitweken. Met hoge kortingen en superscherpe private lease tarieven op al onze merken. Bekijk alle acties op vanmossel.nl Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.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 Van Mossel pakt uit. Kom zondag 6 november naar onze Koopzondag... en profiteer van extra korting tot wel 1000 euro. Kijk voor onze merken en vestigingen op vanmossel.nl. Zo, het salaris is binnen. Kunnen we weer één keertje tanken? Dus hoe lekker zou het zijn als je daar een maand lang niet voor hoeft te betalen?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 Een hele goede morgen. Het is uh, precies 8 uur tijd voor het 538 Nieuws. En dat krijg je van Mart Goel. Goedemorgen. NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteur. En ook worden volgens de Volkskrant in de avond beveiligers ingehuurd... zodat er minder conducteurs nodig zijn op de trein. NS laat op dit moment minder treinen rijden... omdat er een grote kort is aan personeel. Vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in het Limburgse Ospol... zo'n 94.000 hennen worden gedood. En bedrijven in de buurt worden extra in de gaten gehouden. Agenten in Zuid-Korea hebben te laks gereageerd... toen er werd gewaarschuwd voor de drukte tijdens het Halloweenfeest in Seoul. Dat zegt het hoofd van de politie daar. Er waren afgelopen weekend honderdduizenden mensen op straat? Toen paniek uitbrak vielen ruim 150 doden. Onze boodschappen worden de komende tijd nog duurder... vooral als er graan of suiker in zit. De prijzen stijgen tot 10 procent, zeggen verschillende supermarkten in het FD... Ze hebben het leed zo lang mogelijk proberen te verzachten... maar de rek is er nu uit, zeggen ze. De Braziliaanse president Bolsonaro reageert vandaag... op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij verloor van oud-president Lula, die dus weer aan de macht komt. En Bolsonaro, Bolsonaro zei eerder dat hij het verlies niet accepteert. En Max Verstappen staat voor het eerst in de quote 500... wel op de allerlaatste plek. Max is 25 en de jongste ooit in het blad... met een geschat vermogen van 120 miljoen euro... De allerrijkste is nog steeds de erfgename van bierbedrijf Heineken... met een geschat vermogen van bijna 13 miljard. Het 538 weer. Veel wind vandaag. Verder een mix van wolken en zon en zo 16 graden. Meer op weer 50 gastverkeer, een vertraging op de A2 richting Utrecht... tussen Sint-Michels-Gestel en de Empelbrug. Daar een half uur vertraging. Ook druk op de A2 richting Den Bosch... tussen Geldermalsen en Zalbommel, 25 minuten. half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven... tussen Weert-Noord en Leende. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk-Centrum... en Dorp. een half uur vertraging. A12 richting Oude Rijn, tussen Maan en Hooggraven. 11 kilometer file, 40 minuten. Op de A15 richting Gorkum... tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giesserdam, een half uur. En op de A 59 richting Os. Tussen de brug over het afwateringskanaal en Vlijmen... een half uur vertraging, 9 kilometer file daar. Aantal snelheidscontroles langs de A4 richting Leiden... staan ze bij 23,9. A58 richting Koesten kom je zo tegen bij 163,8. En langs de A65 ter hoogte van Vught... in beide richtingen word je gecontroleerd bij 2,3. Over één minuut, hier muziek van Armin van Buren. Come around again, hoor je zo.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 Hier met je rekening. Stuur je rekening in via 538.nl. Gaat 538 hem straks betalen. Dit is Armin van Buren. MUZIEK Come the way you like hide it from something but you catch me by surprise and I don't want it I don't want it oh. Now En Come Around Again op Radio 538. Het is uh, 6 minuten over 8. Goedemorgen. De 538-ochtend. Wietse Klaas hier. Vandaag wordt uh, de prijs voor de beste bibliotheek van Nederland uitgereikt. Piep, oh. piep. Dit jaar uh, zijn de bibliotheken van Almelo, Goes, Hogezand, Noordwijk... en Terneuzen de grote kanshebbers om uh, ja, beste bibliotheek van Nederland te worden. Ik ben ook benieuwd hoe er zo'n prijsuitreiking gaat. Dat het een beetje... Uh, de de prijs ja. Wat? Nou, het is een, de, sommige bibliotheken in Zwolle is ook al opgeknapt hoor. Het is leuk om naartoe te gaan. Het is Zo, echt een inderdaad. uitje met kinderen ook. Naar de bibliotheek gaan. Ik was dat helemaal vergeten. Dat hey, is wel een beetje een stoffig imago natuurlijk. Maar het is echt wel leuk om naar de bibliotheek te gaan. Het Amsterdam is ook prachtig in Arnhem volgens mij ook, toch? Of, uh... Arnhem, mooie bibliotheek. Ja, prachtige bibliotheek. Ja, ja vroeger was het dan wel. Dat, dat was dan heel erg. Vroeger ook wel de piep. Dat je daar dan ging internetten. Weet je dat nog? Dan kon je natuurlijk achter ja. een computertje daar gaan zitten. Want dat was de plek waar je internet had. Ja. Dat duurde allemaal lang en dat was allemaal traag jongen. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, floppy erin. Ja. Ja. Mag ik een zoeken en een floppy erin? Ja, ja dat ging dat is, je inderdaad. Ja, ja. Ja. Op, de, op de computer in de bibliotheek. Ja, zo zijn er zijn nog veel meer dingen natuurlijk van vroeger die je nu niet meer gebruikt. Het uh, wegenwachtpaaltje. In die geval, te gele. Ik zag naast bij wegenwacht... iemand. Oh, zo'n ja, AWB-paaltje. Die op de tuin staan, zag ik in zijn volle. Oh, echt kon waar? Je op een gegeven moment kon je die kopen, want die omwille moest natuurlijk weg. En dan heb je zo'n zo ding in je tuin. En wat staan. doe je daar dan mee? dan dingen gewoon gewoon een soort kunst? Uh, oh, kunst ja, ze ja. zagen er wel grappig uit. Zo. Dat was op zich wel je grappig. Als je zo dan had je automatisch contact. Of de strippenkaart natuurlijk, de bus. De ja, ja of, of lekkere asbakjes in de, in de trein. De asbakken in de trein, Of ja. in het vliegtuig ook. Ja, maar of zit ook over, in het vliegtuig. Ja. Dat is toch niet normaal. Dat is toch ongelooflijk, op een hè? gegeven moment, nou, okay, ga dan achterin zitten. Dan kun je achterin lekker... Dan uh, achterin lekker gaan paffen, ja. inderdaad. En ja. ja, nu moet je buiten. <laughs> Tijden ja. zijn veranderd, inderdaad. Ja ja, dat is misschien wel leuk, dingen van vroeger die je nu niet meer gebruikt, dus uh, dan wel voorwerpen of, of andere zaken zoals inderdaad de strippenkaart of ja, of, het uh, ja? als ik, ik, ik ging altijd touren natuurlijk en met mijn cabaretprogramma. Ik was ja. vroeger in vorig leven was ik een cabaretje in het theater. Ja. En Waarom uh, nou, ging... zeg je dat altijd zo raar? Ik een vind cabaretier, vind ik zo'n dom woord. Oh, dat is het. Ja, komiek, zeg Komiek. Comiek, ja, grappig Maar Comiek is weer, ja, Je Je hebt een feestmeus, ja. feestmeus op. <laughs> dat heb ik ook weer niet. Dus ja, dus een cabaretier. Ja. En uh, het klinkt wat chic. Maar dan kwam ik altijd in een dorp of in een plaats aan. En dan stopte ik altijd even van tevoren. Dan keek ik even op de kaart die oh, daar ja. En dan keek ik waar het theater. En dan even onthouden hoe ik moest rijden. En dan deed ik er zo net. Die grote toe. kaart van ja. de stad, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Um, laat maar even weten. 0909 30538... Uh, van die dingen waar we vroeger allemaal gebruik van maakten. En waar we nu eigenlijk helemaal geen gebruik meer van maken. Of die gewoon niet meer bestaan, nee. natuurlijk. Dat kan ook heel goed. Uh, 0909 30538, We zijn benieuwd waar jij mee komt. Vandaag afwisselen zon en wolken, zee lokaal een buitje. Het wordt zo'n 17 graden vandaag. De 53-8-ochtend. en Het is kwart over 8 op dinsdagochtend. De 53-8-ochtend. We hadden het net over internet in de biep. Van die dingen waar je vroeger gebruik van maakte, maar die je tegenwoordig helemaal niet meer gebruikt. Natuurlijk In de verste verte niet. Uh, zo heb ik ook maar gewoon een telefoon. Maar ook oh, gewoon, goeiemorgen. Morgen. Goeiemorgen. Ja, wat is nou iets van vroeger waar je van denkt: oh ja, dat heb je tegenwoordig geen. Nou, je van misschien last van eigenlijk, hè? Nou, nee, dat valt op zich wel mee. Maar vroeger was het zo. Als je je vaste kabel uithaalde. Ja. en je internetkabel in deed dat geluid. Ja. En je moest super lang wachten. Voor het, maar dat was wat hoor, als je internet kreeg. Ja, de... ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. Je kan het wel heel goed aan doen, Klaus. Nou. Je ja. internet Ik heb ja. het gedaan, ik het bij iedereen. Uh, <laughs> ik heb dat ingesproken. <laughs> <ooit>. <laughs> dat was jouw eerste voiceoverclus, ja. was dat eigenlijk. Ja. Ja. Uh, maar goh, dankjewel. We hebben Martin ook aan de telefoon. Ja, deze is ook mooi. Martin, goeiemorgen. Goedemorgen. Iets waar je vroeger gebruik van maakte, maar nu helemaal niet meer. Ja, de cassettebandjes. De cassettebandjes natuurlijk. M maar mis je ze maar... ook? <laughs> nou, nah, niet echt meer. Nee, maar ik ook niet. Uh, met, met Oud en Nieuw, uh, dat was natuurlijk altijd een... Uh... Een top 100 of iets dergelijks. En dan zat je de hele dag bij je radio om ja. uh, op een recording te drukken... als het liedje voorbij kwam wat je graag wilde hebben. Ja, wat grappig. Dus, uh, en dat, altijd, dat irritant, altijd irritant ja. die die dj's die er doorheen zaten te lullen... bij dat intro. Absoluut. Oh, ja, absoluut. Oh. Hey, en altijd met je potlood ook even terugdraaien... om een beetje batterij te besparen. Ja, van je ja precies. Die ja, ja. ja, ja, heerlijk zeg. Uh, dankjewel, Martin. Ja, We hebben José ook nog aan de telefoon. José, moet ik zeggen? Of José? José. Ja, José. Ja. José, inderdaad. José, wat mis je nou van vroeger? Ja, een telefooncel en dan die telefoonpasje die je kon sparen. Oh, oh ja, Als ja, je die groene kaarten had. Je, pasje joh. erin, ja, inderdaad. Pasje erin en dan ja. kun je bellen, ja. inderdaad. En soms lagen ze er ook, toch even kijken of er nog wat zit. Ja, klopt, ja. Oh je zit <laughs> ja. nog een beetje op, kun je nog even een beetje bellen, ja. Ja, heerlijk zeg. Uh, dankjewel, José. Fijne dinsdag, hè. Fijne dag. En nu we toch in de categorie telefooncellen zitten, heel veel naar Renzo. Renzo, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Gebruikt je het vroeger vaak of niet? <laughs> nee, zo vaak ging hij op vakantie. Maar als je op vakantie ging, dan ben je altijd uh, collect call bellen vanuit buitenland. Ja! ja dan je erin en dan weer terug. Uh, ja. En dan werd hij niet geaccepteerd, wel geaccepteerd. Ja! En, uh, ja, dan wist ja, je meteen nou, precies die... of mensen je echt graag wilden spreken. Want als hij niet geaccepteerd ja. werd, dan was het ook klaar natuurlijk. Collect, ja, klopt, ja. Wat grappig zeg. Uh, dankjewel Renzo. Ja. En uh, we hebben er nog eentje van Roy. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, dit deed je inderdaad vroeger veel. <laughs> <Wat> we... <laughs> ja, het is wel grappig. Ja, ik lees het nu wel. Maar vertel eens even Roy. <laughs> Ik kan me nog wel die uh, anti-diefstal sleden in de auto voor je radio-kassette-speler. Ja, eerst, ja liep, ja. liep je de hele dag liep je met dat consaal uh, ding, liep je onder je arm er wel uh, thuis. <lacht> en voordat je de auto instapte, moest je dat ding er weer in houden. In auto... één klik. Ja, eerst de, de, de hele dan. radio ja. inderdaad, zo'n ja. hele la. Inderdaad. Op een gegeven moment werden het frontjes. Ja, de frontjes. Oh, de oh, frontjes was ja. heel klein. <lacht> oh, ja, en nu en tegenwoordig manier. is het gewoon ingebouwd. Ja, tegenwoordig loop je met je batterij van je fiets, hè? Ja, ja, precies. Ja, klopt. Om er dan op te sloopen, je het dashboard eruit. Ja, oh ja, okay. ja nee, nee, nee, nee. Hey, En die telefoon ja. vroeger die gebruik jij nog steeds, hè, Rooi? Dank je wel, doen. No, okay. Fijne dinsdag, Rooi, dank wel, hè. Dankjewel. je wel, Jeroen. Vijftien favorite wat? van deze week staat op naam van Cloud en heet LaDada. Dat mijn laatste woorden, mijn Wie je dat je bent? Oké, mijn hart dat mijn cœur. Oui, mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit de fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble voor toujours. Est-ce que c'est tout? Oh, Als je moet gaan, ga Tra dan Dan dans ik wel La da da da da da. da. Tout le monde, ça de musique ni de sorte L'arme a danse un tour de son nom, bon décalon, t'es Et toi, après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire C'est du ton choix Mais ce que t'as oublié T'es mis mal au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 Favorite van deze week. Cloud hoorde je en la dada op radio 538. Bijzonder liedje, hij is dan weer opgepikt bij de Voice Kids. En dat is een enorme hit aan het worden. En we draaien het graag hier op 538. Je hoort hem deze week extra vaak. We hadden het net nog over dingen van vroeger waar je nu geen gebruik meer van maakt. Jessica, die heeft nog. Hé, hey, wie twee, Klaas. Als de telefoonrekening te hoog was, nam mijn moeder de hoorn mee naar haar werk. Oh, wat een goede truc zeg. Het zo bond maken dat je bed door zijn pootjes zakt, dat overkwam luisteraar Melissa. Wat daar precies tussen de lakens is gebeurd, dat hoor je zo in een nieuwe editie van Hier Met Je Rekening. Mocht je ook nog een rekening hebben liggen, je kan hem altijd insturen via 538nl ochtend En wie weet, betalen we hem dan om kwart voor negen iedere ochtend hier. 538-ochtend, All City Fireflies. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell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 I get a thousand hugs From ten thousand lightning bugs As they try to teach me Fireflies op Radio 538. Straks om half negen hier de nieuws met uh, Mart. Wat zit er in, Mart? Als je de natuur in gaat, doe je er goed aan... Nordic Walking stokken mee te nemen. Waarom? Dat vertel ik je zo. It's gonna be a cold, cold Christmas you. Voor je het weet is het winter. Hoe hou je dan de warmte binnen... en je energiekosten in de hand? Begin nu met isoleren.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 Met nog meer ESSO tankstations op je route vind je altijd een plek om te tanken. Brandstof en energie. Tank en vind rust bij ESSO. En deze week ook bij Kruidvat, maar liefst 20 euro korting op Philips OneBlade. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Mensis niet alleen verzekerd van goede zorg... maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Wil jij als ondernemer altijd door? Reken dan op Ford Pro.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 Nu bij BCC. Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. Tanken bij BP levert je nu nog meer voordeel op. Zo kun je in de tijd dat je naar deze radiocommercial luistert, 1, 2, tot wel 3 keer zoveel freebies sparen. Kijk, dat is Turbo Sparen. Doe mee en ontvang nu tot 3 keer zoveel freebies. Dus bijvoorbeeld tot 3 keer zoveel korting bij je volgende tankbeurt. BP Everyday Brighter. Actievoorwaarden op freebies.nl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 538 weer van weer Vandaag afwisselend zon en wolken en aan zee lokaal een bui. Flink wat wind en het wordt 17 graden. Te maken met de drukke ochtendspits. Te beginnen op de A1 richting Amersfoort tussen de Eembrug en de Hoevelake, Daar een half uur vertraging. A2 richting Utrecht tussen de Bossenveldbrug en de Empelbrug een half uur. A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en het AMC ziekenhuis. Ongeluk gebeurt, zorgt daar voor 20 minuten. Op de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Dorp 25 minuten vertraging. A12 richting Utrecht tussen Gouden en Woerden. Drie kwartier vertraging, dat uh, komt uh, door een ongeval daar 13 kilometer file. Op de A12 richting Utrecht tussen Veenendaal west en Bunnik een half uur vertraging. A50 richting Arnhem tussen Eewijk en Heteren, 25 minuten. A58 richting Eindhoven tussen de Waars en de Brug over het Wilhelmina-kanaal, 25 minuten. En op de A59 richting Ost tussen Drune-West en Vlijmen, 9 kilometer file, half uur vertraging. Zijn controles langs de A15 richting Rotterdam, 45.1. A28 richting Assen, 159.8. En langs de A58 richting Goes, dan word je gecontroleerd bij 163.8. Het is één minuut over half negen, tijd voor het vijfde nieuws. En dat krijg je van Mart Grol. Goedemorgen, de politie in Zuid-Korea geeft toe te hebben gefaald... bij de Halloweenfeesten in Sejul. Agenten waren traag met ingrijpen toen het veel te druk werd... in de smalle straatjes. Ruim 150 mensen kwamen afgelopen weekend om. Dat er te weinig conducteurs zijn, gaan kantoormedewerkers... hun collega's op de trein helpen en s'avonds rijden beveiligers mee. Moet iets doen aan de personeelstekorten bij NS. En Lidl stopt met het invliegen van groenten en fruit. De supermarkt doet dit vanwege het klimaat. Pulvruchten bijvoorbeeld, die liggen straks nog wel in de schappen... maar komen dan bijvoorbeeld met de boot. Nou, ah, best wel uh, goed nieuws eigenlijk goed, dan. Ja. Ik heb de laatste keer op een uh, feestje zo'n verduurzamingsboekje... Uh, in mijn hand gedrukt gekregen als cadeau. Zo'n oh. lekker, lekker belerend boekje, oh. zeg maar. Oh, dat jij, allemaal... helemaal... ja, ja, stook je helemaal gek. Ja, ik snap het wel. Dat dacht ik ook meteen. Wat doe ik nou weer verkeerd ja, dat je zo'n boek krijgt? Was zeg maar. heel veel. Hetzelfde als je een vrouw een boek gaat krijgen, geven van... Uh, zo moet je je opmaken. Of dit. Ja. Dat is ook een keiharde belediging eigenlijk ja. natuurlijk. Maar ik ben er toch eens in gaan bladeren. En uh, wat blijkt nou, dat is best wel interessant... dat je bijvoorbeeld, er worden van die testjes gedaan... in dat boek dan, als je bijvoorbeeld Hollandse aardbeien ziet liggen... ik noem het altijd als voorbeeld. Ja. Dan denk je van, nou, ik ga voor de Hollandse aardbeien... in plaats van de Australische aardbeien, ja, want die zijn bij huis... en goed, goed, voor, goed voor de omgeving. Ja. En, dat is dus fout. Want, uh, blijkbaar, de aardbeien die dan in Holland geteeld worden bijvoorbeeld... die stoten veel meer uit, omdat er veel meer energie voor nodig is... om die aardbeien goed te krijgen in dit Serieus. klimaat. Dus dan is het eigenlijk klimaat, zeg maar gezien, uh, beter... om het. Via een boot vanuit Australië te laten komen, dan dat je het hier in die kassen zet. Dat is al lang verrot, hoor, als je dat via ah ja, ik, met een boot. Want ik zeg, aardbeien is een voorbeeld. Ik noem ja, even... dat is niet goed de binnen, een goed voorbeeld. De appjes wel alweer binnen. Maar vaak, heel vaak denk je zeg maar, dat je dichter bij huis is beter. Maar dat is dus helemaal niet nee. altijd het geval. Het is helemaal nee. interessant. Dus dat boekje, heb jij, jij loopt met zo'n boekje door de supermarkt. <laughs> en, dan, en dan kijk je. Wat ook gek is, bijvoorbeeld biologische uh, komkommers zit vaak in dat plastic verpakt. Ja, de normale ja. komkommer niet. En biologisch in dat plastic. is ook interessant. Dat ja? Ja. Ja? zei maar, mijn broer: ja, dan blijven ze langer goed. En dus kan je het langer bewaren. En dan, en dat heeft dan ook weer een positief effect. Sowieso zit veel te veel toch in plastic. Sorry. <laughs> journalist met een mening. Ik schrik helemaal niet. Ja, dat snap ik. Ik heb in één keer een statement. Nou, laten we doorgaan. Ja, maar je hebt er ontzettend veel plastic afval. Ja, zeker. Ja, wel waar. Ja. Wat doe je? Ja, je moet dus. Je kan het wel anders doen. Ik zie op de markt bijvoorbeeld ook van mensen die met hun eigen potjes naar de markt gaan. Ja, ik, dat, dat is mij ook wel weer een stap te ver. Of bij de Albert Heijn heb je van die zakjes. Moet ja. je steeds, ik heb nooit die zakjes bij me. Dus elke keer moet, van ik, die weer zakjes zakjes moet ik weer zo'n zakje kopen. Om, om, om weer mijn, mijn, mijn aardappelen erin te gooien. Ja, maar uiteindelijk heb je tien van die zakjes. En dan denk je, ja. ik moet hem toch een keer meegaan nemen. Dus uiteindelijk oh, okay. is het over een half jaar. Nou, misschien. Ja. Nou, Goed nieuws voor de fans van Bridget Jones. Er wordt gewerkt in een vierde film. Die eerste film kwam uit in 2001. Een kettingrokende, drinkende Britse vrouw... die haar liefdesleven een beetje in stand probeert te houden. Dear diary, I, Bridget Jones, am a singleton no more. Married? Yes. Smug? Well, it's about time, so... Zijn jullie fans? Ik heb het al gezien, ja, moet ik zeggen. Ik vond het eigenlijk best wel leuk toen. Ja. toen ik weet niet ik ga het nu niet meer. Nu, nummer 4 ga ik niet meer kijken. Dus. Okay. Maar ik zal er wel niet aan ontkomen thuis. Ben ik ja, je hebt al die meiden thuis. We ja. Ja, ja. weten nog niet wanneer we die film kunnen verwachten. En dan gaan we nog eventjes de natuur in. Want dat was schrikken voor een stel uit het Brabantse Ude. Tijdens een wandeling door natuurgebied De Maashorst werden ze aangevallen door een taalros. Schrijft het AD. Dat is een uh, rund, een grote grazer. Oh. Dat dier kwam achter de twee aan met de kop omlaag, zoals je bij het stieren. Vechten zien, Oeh. maar gelukkig hadden ze Nordic Walking Stokken bij zich. <laughs> En daar was de tafel was een beetje bang voor. Nu weten we eindelijk waar die stokken goed voor zijn. Oh, dat God. al die mensen met die stokken lopen. Zeg gewoon van die stroomstokken zo. Keihard ja. Keihardig in, inderdaad. <laughs> het verhaal begint met... wij dachten in het weekend s ochtends gezellig in bed even te stoeien. Mm. Ja, dat is het verhaal van Melissa, inderdaad. Die heeft haar rekening ingestuurd via 538.nl zes ochtend. En we kunnen wel vertellen dat we haar rekening straks gaan betalen... maar wat daar is gebeurd in die slaapkamer, dat gaat ze straks zelf even vertellen. Goeie, Jouw hit. hoor je op 538. David Kedder. Oh. Say goodbye try. Shawn Mendes. Jouw hits, jouw vijf acht. get you have it uh -uh. Until you're staring at a picture of the only You. So I'm just trying to hold on. Hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone.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 We op Radio 538 en Questions. Hier met je rekening. Ja, dat is eigenlijk meer de opdracht vanuit ons. Geen vraag. Hier met je rekening. Stuur ze in via 538.nl. ochtend. En dan heb je zomaar kans dat het om kwart voor negen... ochtends je rekening uh, wordt betaald. En uh, dat geldt ook voor Melissa. Melissa, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, we hebben jouw verhaal heel spannend gemaakt. Alsof we allerlei ja. avontuurtjes gaande waren in jouw slaapkamer. Ik weet niet of je dat zelf gehoord hebt de hele ochtend al hebben het wel via via gehoord. Oh je hebt via. Het oh. het <laughs> dus de familie zit allemaal bij de radio die ding. Wat gaat die Melissa nou weer vertellen? Wat krijgen we nou weer? Maar je hebt een rekening ingestuurd, een flinke ook. En waarvoor is die rekening? Laten we daar eens mee beginnen. Uh, voor een nieuw bed. Voor een nieuw bed. Oh spannend. Voor een nieuw bed. Vertel eens even Melissa, wat is er gebeurd met het bed dan? Nou ja, zo wild als jullie denken is het verhaal helaas niet. Oh, jammer. Hé eh, jammer. <laughs> <laughs> maar. Uh, weekend gewoon uh, s ochtends met de kinderen uh, lekker aan het wakker worden. En uh, de kinderen zijn s ochtends nogal druk. En uh, ja, wij willen nogal rustig wakker worden. Herkenbaar. Heel herkenbaar. Ja. Uh, dus wij dachten, weet je, laat ze maar lekker stoeien op dat bed. Uh, zo kunnen wij toch nog even een beetje blijven liggen. Mm -hmm. uh, zo enthousiast dat de kinderen waren, zo minder enthousiast was ons bed. Nee, je bent er niet door het bed heen gezakt. <laughs> ja, ze zijn er doorheen gezakt. Maar het bed was ook al oud en het raakte ah. ook al wel van alle kanten. Dus... Uh, en de ja, reactie ja. van de kinderen? Lachen of uh, geschrokken? Uh, die, ja, die waren eerst wel geschrokken en die keken ons eerst zo aan van oh-oh, maar ja, uh, wij waren eigenlijk toch al van plan om een keer een nieuw bed te halen. Ah, dus dat is wel mooi, ja, ja, ja dit, nu moesten jullie wel, hè? Stok maar, achter ja. de deur. Maar alleen zij sprong of sprong jij mee? <lacht> nee, ja, op zich sprong alleen zij, want ik denk als wij het hadden gedaan... dan was ja. het per direct ingezakt. Oh, oké, okay, ja, ik wil niet vragen naar een gewicht natuurlijk, weet je, dat doe nee, je niet. dat is ook zo fout Nee, ja, ja, dat, zo flauw, nee ja. dat moet je ook niet doen, inderdaad. Dat moet je ook helemaal niet doen, moet je zelf doorgaan. Eh, Melissa? Oh. Nee, onzin, hoor. maar die kinderen, slapen die ook wel eens bij je in bed, of niet? Of is het alleen ochtends dat ze hier lastig komen vallen? De jongste die slaapt ook geregeld bij ons in bed. Ja, dat heb ik dus ook. Al die kinderen er worden er steeds meer. Dat wordt, dat wordt, als er eentje gaat, dan komt de andere ook. Ik word nu wel zwakker liggen, ze zijn alle drie bij ons in bed. Weet je wat ik, ik heb daar wel een oplossing voor? Nou? Opvoeden. <lacht> nou ja, als ze 18 ah, ja. zijn, kan ze echt niet met de in. <lacht> nee, vind hoor. ik ook Melissa inderdaad. Hè. Kijk, dat Klaas nou zo'n koude relatie met zijn kinderen wil. En zijn eigen kamertje wil duwen. Kijk, bij ons is gewoon liefdevol. Allemaal onder één deken Melissa. Gewoon gezellig. Ja, dat vind ik ook. dat heb niet Liefdevolle deken. Voeding hebben wij. He? Nou, Melissa, we gaan jouw rekening vergoeden. Wat staat er op het bordje? Uh, 730 euro. 730 euro? 50 jaar betaalt je rekening! Ja, mensen wel. Moet je wel doen als hij staat, omdat je even een testje doet. Hè? De springtest met de, met de kinderen natuurlijk, hè? Ja, dat hebben we al gedaan, want hij staat inmiddels al. Oh, wat fijn zeg! Nou, snelle service, oh. rekeningetje ervan. Ja. <laughs> het is allemaal gefixt. Heb je nog een rekening liggen, stuur hem in via 538.nl slash ochtend. Kan het zomaar zijn dat we net zoals uh, Melissa spreken op de radio... en dat je rekening uh, betaald wordt. Straks Talent van Eigen Bodem, Sierra, Pretty Face... na Talent van Eigen Bodem, Kensington en War in de 538-ochtend. So, Surprise En War bij Radio 538. Komende vrijdag bij ons te gast weer Sera. Uh, ja, zij heeft miljoenen volgers op TikTok en Instagram. Zij is een succesvol artiest als het gaat om covers in eerste instantie. Ja. Daar is ze echt groot mee geworden. En gelukkig maakt ze sinds kort ook haar eigen liedjes. En dat zijn ook hele leuke liedjes. Ze doet iedere maand bij ons hier in de 538-ochtend een cover uit de 538-50. En komende vrijdag komt ze dus langs. Met haar eigen nieuwe liedje. Natuurlijk gaat ze die spelen. En uh, misschien wel een 5, 3, uh, cover uit de 538 uh, Top 50. Haar nieuwe liedje is afgelopen vrijdag uitgekomen. Heet Pretty Face. En die hoor je nu op 538.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 Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval deuren dicht te houden waar dat kan... om zo min mogelijk warmte te verliezen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk op zetookteknopom.nl slash bedrijven. Dirk is dus echt goedkoper. Dat bewijst de Consumentenbond.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 De postcode loterij en de 538 ochtend een hele postcode blij met 1 miljoen euro. En wie weet staan we bij jou in de straat. 18PLUS speel bewust. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed. Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Staan Gaston en Dylan. Deze week voor jouw deur. Wel, het verandert alles.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 goedemorgen. Het is 1 minuut voor 9. Tijd voor het 58 nieuws. En dat krijg je van Mart Grol. Goedemorgen. De politie in Zuid-Korea... geeft toe te hebben gefaald bij de Halloweenfeesten in Seoul. Agenten waren traag met ingrijpen toen duidelijk werd... dat het veel te druk werd in de smalle straatjes van een uitgaanswijk. Vielen ruim 150 doden omdat er te weinig conducteurs zijn, gaan kantoormedewerkers helpen in de trein. S'avonds worden beveiligers ingehuurd, vertelt iemand van NS. Er gebeurt gewoon vaker wat op de trein in de avonduren en in de nachttreinen. Dus we hebben daar ook afspraken over dat er twee conducteurs op de trein zitten. Door het personeelstekort rijden er al minder treinen en vanaf volgende week worden nog meer ritten geschrapt. Tientallen basisscholen hebben volgens Nu.nl een lespakket aangevraagd... tegen het liedje Hanky Panky Shanghai. Daarbij maken kinderen spleetjes van hun ogen... en zingen ze voor een jarig in de klas. Hanky Panky, Hanky Panky, Hanky Panky, Shanghai. En dat lespakket moet kinderen uitleggen dat dit lied racistisch is... voor mensen met een Aziatische achtergrond. Het is dag 2 van het staatsbezoek aan Griekenland. De koning en koningin bezoeken vandaag een ziekenhuis voor kinderen met kanker... dat samenwerkt met het Prinses Maxima in Utrecht. Ook is er vandaag aandacht voor vluchtelingen en is er een dansvoorstelling. En in het noorden van het land kun je binnenkort op wolf safari. Volgens RTV Drenthe wil boerenorganisatie LTO zo laten zien... welke schade de wolf aanricht, hoe schapen worden gedood... en dus zegt LTO je moet een sterke maag hebben... Het is een tegenhanger van de wolvenexcursie van natuurmonumenten... die juist blij is met de wolf. Het 538-weer. Veel wind vandaag, verdere mix van wolken en zon... en een gaat-of-16. Meer op Weer.nl. 538-verkeervertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Buiden-Oost. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt daarvoor 20 minuten vertraging over 5 kilometer file. A1 richting Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld 20 minuten. De A2 richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende staat een auto met pech. 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Dorp 25 minuten. A12 richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. 13 kilometer file, 25 minuten vertraging. De A27 richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 20 minuten, 7 kilometer file. En als laatste de A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Heteren. Een half uur vertraging. Twee snelheidscontroles langs de A10 richting de Tunnel staan ze bij 4.1. En langs de A58 richting Groes. Groes? Richting Groes. Bij Nieuw- en sint Joosland daar 163.8. Even op.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 Benieuwd wat jij kunt doen? Dig in en kijk op justdigit.org. Just je zorgverzekering kiezen uit maar drie pakketten. Zonder gedoe. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just je zorgverzekering. Het is negen uur. Begin je werkdag met een uur lang is only. Leuk om van jou te horen via de F-1538, waar je meeluistert met de 90Z9. Robin S. komt eraan. Hoor je naar 5. En everybody get up. Jaal hit. Jaal. Jaal 538. Radio 538. 90's. 90s. at 9. Iedere ochtend na negen starten wij met de 90s at 9. Beste muziek uit de 90s op een rijtje. En dat is meteen ook de ideale start van je werkdag. En Nadie, goeiemorgen. Goedemorgen, is zijn Klaas. Uit Zoetermeer. Ja. Sweet Lake City. Sweet Lake City inderdaad. Sweet Lake City inderdaad. Zo noemen ze dat in Zoetermeer. Jij werkt ja. in een knaagdierenopvang. Wat? Ja. Dat is. Maar, hè, ik dierenopvang. Ik wist niet dat, dat ook nog onderscheidt was in, in verschillende hey, soorten dierenopvang. Niet. Wij hebben dan uh, alleen knaagdieren, dus voornamelijk heel veel, uh, heel veel konijnen. Oh, maar ja. ook uh, hamsters, scherbels, cavia's. Eigenlijk alles uh, wat knaagdieren is. Okay. Is een rat ook een knaver, knaagdier? Ja, ratten zijn ook knaagdieren. En die die hebben uh, we ook zitten. Oh. En is het druk in de knaagdierenopvang? Het is belachelijk druk. Oh. Het is uh, ja Helaas uh, worden gewoon uh, heel veel knaagdieren... Uh, ...heel goedkoop verkocht bij de dierenwinkels. Ja. Mensen, het zijn heel vaak impuls aankopen... ...en mensen denken vaak, van als ze niet meer willen... ...een konijn redt zichzelf wel in het wild, ja. dus dumpen ze het... En zo ja. komen ze heel vaak bij ons terecht. Maar binnenkort wordt het waarschijnlijk wel rustiger, toch? Want kerst komt er weer aan, of niet? Ja, daar hebben we weer veel flappie op het manier staan, toch? <laughs> <laughs> nou, jij doet in ieder geval goed werk, Nadie, nou, in de knaagdieren. Ja, daar zijn we blij mee. En uh, leuk dat je geniet van de uh, 90s en We gaan snel door. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Kunnen we het volgende liedje misschien opdagen, opdragen aan een van de, van de knaagdieren, of niet? Nou, eigenlijk voor mijn vriend, oh, uh, die uh, heeft vandaag uh, de eer, zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baan, dus die wil gewoon graag zitten. En hoe heet je vriend? Terrence. Terrence, deze is speciaal voor Terrence in de 90Z9. Genesis en Jesus, he knows me. Wij gaan weer precisietanken deze week. En dat doen we in samenwerking met Argos. Het is eigenlijk uh, heel simpel. Want je gaat naar een tankstation om je auto bij te vullen. Met benzine, diesel of wat dan ook. En dan uh, moet je op 53,80 euro precies uh, uit gaan komen. Simpel, simpel. Heb was het wel eens geprobeerd? is hartstikke moeilijk. Ja, nee, ik heb het nog nooit geprobeerd eigenlijk. Heb je het Echt wel eens geprobeerd? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Echt gelukt? Nee, nog nooit gelukt. <laughs> nog nooit gelukt. Uh, wie het wel gelukt is, dat is uh, Dave. Dave, goeiemorgen. Hey, goedemorgen, en Klaas. Ja, heb je nog een tactiek gehad, of niet? Of is ja. het gewoon een beetje heel rustig aandoen aan het einde? Ja, heel rustig aan doen aan het einde. Ik, ik hoorde vorige week op de radio van die actie... denk, nou, het gaat gewoon proberen. Ja. En uh, ja, Dorry. Precies. Was het gewoon in één keer raak ook of niet? Of heb je er drie tankjes over moeten doen? Nee, het was in één keer raak. Okay. Dus ik dacht, uh, dit, dit moet hem zijn. Oh ja. Even goed om te weten wat voor bestuurder we aan de lijn hebben, Dave. Als het stoplicht op oranje staat, rij je dan door of stop je? Uh, door. Oké, oké, oké, ja. Jij, Klaas? Ik rij ook door. Ja, oh, ligt er nog er een flitspaaltje bij staat. Je hebt hiervan van die 80 wegen hier in de buurt. Dan, dan, dan, dan, dan red ik. Ja, nee, dan vond ja. dan, dan, dan ik wel, hoor. Ja. Hé, hey, en uh, Dave eventjes. Uh, tanken, pas als het uh, tanklampje brandt of al bij twee streepjes? Ja, meestal als hij al brandt meestal als hij al brandt, hè? Ja, het is toch ja, de gemiddelde ja. Ja. Klaas? Ja, ik ook. Ja. <laughs> dan ga je toch. Shit. Ja, en toch als hij ja. al brandt dat je ook denkt, nou nu kan ik ook nog wel weer eventjes, hè? Ja, ja dan ga je inderdaad. Hé, hey, eh, Dave, ja, we hebben tot, goed nieuws voor je. Helemaal tot het eind. Uh... Wat zeg je, sorry? En soms nog wel helemaal tot het eind. Helemaal tot het eind ja. inderdaad, ja, ja daar ga je wel. Dat ja. is gewoon een beetje living on the edge, hè. Het is een beetje rock'n'roll natuurlijk, ja. Hey Dave, we hebben goed nieuws van je, want je hebt je bon ingestuurd. 53,80 euro precies. Jij wint een maand lang gratis tanken bij Argos Tankstation! Yes! Dank je wel, dank je wel. Top! Gefeliciteerd, hè? Thanks. En een hele fijne dinsdag verder. Ja, gaat zeker lukken. Jullie ook. Mocht je nog naar het tank show moeten, je weet wat je te doen staat. 53,80 euro precies tenken. Stuur je bonnetje in via 538.nl slash acties. Spreken we je op de radio wellicht. Ja, dat denk ik ook, ja. Snel door met de 90s 9. Lauren Hill, hoor je nu. Yo, remember back yo. on the bully when the harmonized like. Yo, yo. Ja. My men and my women, don't forget about the dean. This is the most the king. Yo, it's about a thing. yeah, uh, Feel yo, real good boy. when you're in the air. And the two shots uh, in the atmosphere. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's been three weeks since you were looking for your friend. The one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the uh -huh, Benjamins? You yeah. act like you ain't him. They give him a little trim to begin. I You think you really going pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck, and you're a Christian. I'm a slam sleeping with the gin. Now that was the sin that the did Jezebel. in. who you going to tell when the repercussions spin? Showing off your ass because you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said because I'm truly genuine. Don't be a hard rock. Just the minimum, but you still defending minimum. them now. Garin is only human. Minimum. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside minimum. your head like a million women in Philly, Philly pen. Minimum. It's silly when girls sell their souls because Thousand it's sin. Minimum. Look at where you be in, hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans. Come again. He's like... 90s. We were so 538. Wij zien wij zien wat jij niet ziet en het is oeh, een nieuwe merkkleding. Eh uh, nee, een illegale aankoop.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 Soldaat van Oranje The Musical. Beleef de voorstelling in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl Zo, strakke actie van Trekpleister. Nu alle Nivea bodyverzorging 2 plus 2 gratis. Dat is pas prettig besparen. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Maak het internet zoals het used to be. For you and me. Spread, love, louder. Oh. Of of oh. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Oh. Spread love in plaats van online haat. Ja. Slab louder oh. je Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2. voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl. .no. Super knapperig, lekker mals. Zo romig.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 Goedemorgen, vijfdraaf van weer.nl. Vandaag afwisselend zon en wolken en aan zee lokaal een bui. Flink wat wind en het wordt 17 graden. Vertraging nog op de A1 richting Apeldoorn... tussen Amersfoort, Noord en Barneveld, 10 minuten. Op de A2 richting Eindhoven, tussen Wildeberg en Mahese. Een ongeluk gebeurt, zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Dorp Een uh, kwartier en verderop tussen Schipholtunnel en Batuverdorp... nog 7 minuten vertraging. A27 richting Utrecht, tussen Gorkom en Lexmond, 20 minuten. En op de A29 richting ...richting Rotterdam tussen Oud-Beijerland en de Heinehoortunnel. Een ongeluk zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Aantal snelle langs de A1 richting de grens met Duitsland... ...164,5. Langs de A10 richting de Zebrugge-tunnel 4,1. En langs de A58 richting Goes. Dan word je gecontroleerd bij hectometerpaal 163,8. Twee minuten over half tien, tijd voor het 538 nieuws. En dat krijg je van Bart Goedemorgen, er is een ramkraak geweest bij een juwelier in Wageningen. De daders reden daarbij een rolluik kapot... ...en waren volgens Omroep Gelderland ook binnen... ...maar het is niet duidelijk of er iets is is gestolen. Het is te duur om iedereen jarenlang te blijven helpen als de energieprijzen te hoog blijven en dus stopt het na volgend jaar, zegt de minister van Financiën. Vanaf deze maand krijgen we een korting op de energierekening en vanaf januari is er een prijsplafond. En als het goed is, kun je weer inloggen op Instagram. De storing die gisteren begon, moet volgens Insta voorbij zijn. Gebruikers klaagden dat hun accounts ineens geblokkeerd waren. Anderen hadden ineens veel minder volgers. Ja, ik bijvoorbeeld een paar honderd. Maar die zijn er wel, wel teruggekomen? Ja, ze zijn die er teruggekomen. Maar we, ik denk, wie zijn dat dan? Zijn het ook mensen die... mij? volg Klaas bij niet meer. Oh, nu weer wel. Ja. Ja, dat kan ook. <laughs> dat ze erachter komen of dat zijn ze volgen. Die, je hebt, Je hebt ook allemaal van die spoke-accounts, toch? Die je dan volgt oh. en er zit eigenlijk helemaal niemand achter. je ja. uh... zegt ik, ben een, ik ben, een, ben een meisje van de, dit en dat. Ja, en dit is een rare, wel lijkt het lijkt me de man van uh, ja. 88 te zijn. Ja. Ja, weet ik niet, je bent naar nou op zoek gegaan? <laughs> nee. <laughs> nee je hebt toch van die accounts die je ja. dan volgen. En, en, en dan klik je erop. Er zijn er zes hele sexy foto's op. En uh, ik vind het heel erg leuk om met de DM'en. Dat denk je, hè? Jij ja. Ja, klikt dus wel daarop dan, zeg maar. Als, je zoiets als iemand mij volgt... <laughs> dan kijk je even wat het is. Natuurlijk, ja, kijk je ja, even ik, wie, wie, wie je... Ik kijk, iedereen die mij gaat volgen, kijk even ja? wie dat is. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ja, interessant. <laughs> en wat kijk, kijk je dan allemaal? Wat hij doet of zo? Of wat diegene, ja, gewoon even uh, kijken of het geen gekke. want je hebt ook van die uh, gekke... TikTok, weet ik veel, uh, ja, gekke accounts zie je dan hebt. Dan blokkeer ik ze, verwijder ik oh, ze. Oh ja, ja, ja, ja. oké. Okay. De kans op een babyboom dat komt door veranderingen van belastingregels. Volgens het AD levert een eerste kind voor 1 januari 2025 30.000 euro op. En na middernacht in 2025 loop je dat voordeel mis. Hoe zit dat nou precies? Er wordt een bepaalde regel, belastingregel afgeschaft. Een voordeel wat het nu nog voor ouders financieel aantrekkelijk moet maken... om te blijven werken. Maar omdat het kabinet de kinderopvang bijna gratis maakt... wordt die regeling geschrapt. En dus hebben ouders nog twee jaar om van die regeling te profiteren. Oh ja. ja, ik ben sowieso helemaal dol van alle regelingen nu tegenwoordig. Want er zijn heel veel regelingen. Ja. Als je alle regelingen... je moet, moet bijna een opschrijfboekje bij gaan houden. Zeg maar. Want vanaf vandaag kunnen we natuurlijk ook weer kans maken... of dan maak je aanspraak op het geld voor je gasrekeningen. Klopt inderdaad, dat is van de overheid... en dat gaan die energiebedrijven dan weer verrekenen ja. met jouw rekening. Inderdaad. Ja, Eigenlijk daarom ben ik altijd wel voor dat basisinkomen. Ik heb het wel eens eerder genoemd... dat iedereen krijgt gewoon hetzelfde bedrag. We schaffen alle regelingen af, dus geen pensioen af... Oh, geen, geen uh, hypotheek aftrek meer bijvoorbeeld, maar ook geen huursubsidie, maar ook geen enzovoort. Maar iedereen krijgt wel een bepaald bedrag waar je van kan leven. Een vast bedrag gewoon? Ja. En als je dan er, er, meer schijnen, er, er schijnen ook haken en ogen aan. Ik, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk geen econoom. Dat, dat hoor je natuurlijk zelf al. Maar er zijn al een aantal proeven in verschillende landen. En dat schijnt wel heel goed te werken, ja. En jij zou het ook wel accepteren. Gewoon. Allemaal één salarispunt. Nee, je hebt een baas-salaris en daarop kan je gewoon. Op... Oh, daarbovenop ga je. Ja, ga je gewoon verdienen. Ja, dus elke ja, uur dat je extra ja, werkt, ja. krijg je gewoon geld erbij. Maar iedereen, ook al werk je niet, krijgt duizend maar, euro. Dan ja. werk je. Nou, dan krijg je gewoon je salaris daar bovenop. Ik heb het vaak gezegd, Klaas, je moet de politiek in. Nee. Ik heb het al zo nee. vaak gezegd. Ik heb nee. het al zo vaak zegt. Uh, wat zijn de jongens van de band Handsome van elkaar? Dat is de kwalificatievraag voor 90 Seconds vandaag. Laat het weten via de app van 538. Speel je straks mee voor leuke prijzen in 90 Seconds. Op Radio 50. Ja. Ah, dat is lekker, hè, Amy? Heerlijk. 90 <laughs> nine. seconds. Ja, Hansen, de kwalificatievraag meteen. Wat zijn de jongens van de band Hansen van elkaar? Broers. broers. Ja, inderdaad, broers. En uh, jij bent groot, fan? Eh. Uh... Ik was ooit wel een groot fan. Ik moet zeggen dat het enigszins verwaardigd is, maar als ik dan de liedjes hoor, dan uh, ja, komt ik gewoon een beetje nee. te knibbelen. Weet ja. je wat ik met de Backstreet Boys heb? Heb jij met de Hensen? Nou, dat kan ook heel goed, natuurlijk. Snap ja, ik, ja, snap ik. Helemaal. Hey, Amy, je krijgt straks 90 seconden de tijd om vragen te beantwoorden over de 90s. Heb je een beetje zelfvertrouwen? Uh, nou, als ik met andere mensen meedoe, dan gaat dat heel goed. Maar ja. Ja, dat wil ja. niet zo heel veel zeggen. Dat is vaak het gevaar ook, inderdaad. Hè? Dan denk je, oh, dat lukt ja, mij ook wel. Ja, ja, ja. Ja. We gaan gewoon snel van start. Je krijgt 90 seconden de tijd. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. 90 seconds. Hoe heet het tv-programma waarbij deelnemers in een zelfgebouwd voertuig richting de bel racen? Het uh, verland is een in de lucht. Wat is Yogo Yogo -Yo voor iets? Oh, ik pas. De zanger van YouTube brengt vandaag zijn memoires uit. Met welk dier kun je over je computerscherm navigeren? Muis. Bij welk tv-programma draaien de Leontien Ruiters de bordjes om? Oh, Rad van Fortuin. Welke zangeres wordt ook wel de queen of pop genoemd? Madonna? Wat is de afkorting voor een universal serial bus? USB. Wie speelt de hoofdrol in de film Dr. Doolittle? Oh ja, Eddie Murphy. Was Betty Spaghetti een speelgoedpop, een soort spaghetti? Pas. Wat was er zo bijzonder aan Spice Girls schoenen? Oh, die plateauzolen. Hoe heet het personage dat Matthew Perry speelt in de serie Friends? Oh ja, pas even. In 1996 wordt Benjamin Net jou verkozen tot premier van welk land? Japan. Welke tocht kennen oh. we als de Tocht der Tochten? De Elfstedentocht. In 1991 wordt reizen met het OV een stuk makkelijker voor studenten. Wat krijgen zij? Studentenreisproductpas, OV-studentenpas. Hoe heet De Rode Teletubby? Po. Welke online retailer begon in 1995 als boekenwinkel? BOL.com niet, ah, niet, nee, niet. De laatste dat was uh, Amazon was dat. Amazon. Oh, dat wist ik ook. Ja, dat klopt. Dat niet. Ja. Ja, yogo, yogo. Dat was yoghurt Dat liet yogo, yogo. Oké, oké. Even kijken. Betty spaghetti. Betty spaghetti wist ik eigenlijk ook niet. Dat was een speelgoedkop. Oké. Oh, okay. ah, Misschien. En Matthew Perry was uh, Chandler in de uh, serie Friends. Dat wist je wel ja. volgens mij, maar je paste hem ja. toch. Voor de snelheid. Je komt er niet, Ja, je komt er niet op. En dan denk je, oké, okay, laat maar. Ja, Misschien kom komt gaan. hij nog. Koedoes. Dan... Ja, nee, dat snap ik. En uh, Benjamin Netanyahu, dat was van Israël de, de premier. Nou, ja. dan heb je eigenlijk het heel goed gedaan. Je hebt er namelijk elf goed. Woeie! Zo! Goeie Goeie ja, dat heb ja, je heel netjes gedaan. Op een gegeven moment ging ik vragen niet eens afmaken, en dan zei je al: Bono! Ja! Ja. Ja. <laughs> ja, ja, heel mooi. Alles voor de tijd, hè? Alles Tuurlijk. voor de tijd. Hey Amy, dankjewel voor het meespelen. We gaan leuke prijzen naar je opsturen. Ja. Geniet nog even van de nine en maak er een mooie dinsdag van vandaag. Superleuk, dankjewel, jullie ook. Beste start van je werkdag met TLC en Waterfalls, nu op 538.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 Stop seksueel geweld. Steun Plan International. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bicheurt.nl en laat je inspireren. b shirt beter verzekerd. Begin november kun je heel voordelig naar de film, want het is Cinemania.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 Kijk, Welkoop in de kaas, drie potten voor 5 euro... en Youcanu berondervoeding, nu met 25% korting. Per gevoordeel dus. Gewoon bij Welkoop. En op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Beko Drogers. Nu tot 100 euro cashback bij Coolblue. Ja, Peter hier. Hey, ik bel je, want bij Lapara krijg je nu 5 gigant... en op mijn back bellen voor maar een tientje per maand. Lapara Simoli, doen!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 Hey, wil jij die sportieve Ford Puma rijden? Of de ruime Focus? Of veelzijdige Kuga? Voor welke Ford je ook gaat, je rijdt nu extra voordelig met Ford Private Lease. Zo rij je al een Focus staal vanaf 399 euro per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op Ford.nl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 Kijk snel op fort.nl Sky Showtime Een splinternieuwe streaming service van de grootste studios op aarde cool. Met iconisch entertainment, exclusieve series yeah! En de grootste blockbusters okay. yeah! Dit is Sky Showtime I'm ready if you are Pensioen, driedaagse! Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen?